Komt-ie. Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja dames en heren, jongens en meisjes, dit is hier nu een aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zit hier gezellig in uh, Café Libertaria met op dit moment Peter. En uh, de jongste Libertaria, die is er ook weer. <laughs> en de heer Hugo, die is ook uh, aanwezig. Ik denk dat Josje ook nog wel gaat komen. En nou ja, wie weet komen er nog meer mensen, je weet maar nooit. Uh, we hebben sowieso, uh, ja, met, uh, met Hugo gaan we het hebben over, uh, niet over Friedrich Nietzsche zoals ik had aangekondigd. Maar we gaan het hebben over de school van Salamanca. Ja, en als het goed is, kijk daar hebben we de heer Hugo. Gaan we het een andere keertje over Nietzsche hebben. Grot. De man met de grote snor. Ja. ja. Maar uh, de school van Salamanca is ook heel interessant. Um, maar we gaan eerst nog even uh, natuurlijk wat dingetjes aankondigen Sowieso hebben we de, de e regen Dus uh, hoppakee Als je nog geen egelde wallet hebt Dan is, kun je dat hier krijgen EFL.nl Hier is de egelde regen En uh, hoe gaat het in zijn werk voor de mensen die nieuw zijn uh, Ergens in de uitzending verschijnt het rad En als je dat rad uh, ziet Ik zal dan ook even roepen dat het er is Dan uh, kun je in de Twitch chat uh, Uitroepteken rond Paul typen en dan maak je kans op tien egel. Nee, jawel, ja, tien egel. Dus, ja. Dus, uh, hartstikke idee. En, uh, ja, verder hebben we ook nog een, uh, oh ja. Als je voor vrede bent, wie is dat niet, hè? Dan uh, kun je aanstaande zondag naar de Dam gaan. Want dan gaan we, ja, protesteren voor, of demonstreren voor vrede. Moet maar eens een keertje afgelopen zijn, met al dat uh, knokken. En uh, ja, de LP zal er ook zijn. En ja, de, de, de, we hebben twee plekken. Je kan om twaalf uur op de Dam gaan staan. Dan gaan we een rondje lopen door de stad. En eindigen op het Museumplein. Of je kan ook zeggen, nou, ik, uh, ik hou niet zo van wandelen. ik ga gewoon meteen naar het Museumplein. Dat zal dan om een uurtje of twee zijn. Dus uh, en daar zal uh, ja, uh, enkele mensen van de LP zullen er zijn. Uh, het zal geen politieke evenement worden. Dus uh, het is niet dat de LP daar... Uh, uh, we komen allemaal gewoon op eigen titel. De restcode is wit, heb ik vernomen. En uh, ja, de bedoeling is dat we vreedzaam zijn. Ja, dus ja. Uh, verder, ja. Uh, laten we maar gewoon beginnen met, uh, met jou, uh, Hugo. Zometeen gaan we gewoon de, de goudstil, Bitcoins en de staatschap mee te doen. Maar eerst gaan we meteen uh, met de deur in huis vallen. De school van Salamanca. Ja. Wat is dat? Um, maar eerst even, wie ben jij? Voor degene die niet die weet wie je bent. Ja, ik zal nog wel even mijzelf wederom voorstellen. Mijn naam is Hugo Vazen. Ik ben een... Uh, ik studeer filosofie in Nijmegen. En ik doseer... voor de libertaire Partij... Politieke Filosofie... Rechtsfilosofie... en ik, Politieke Economie. En allemaal vanuit een Libertair... perspectief. Oh. Interessant, ja. Waarom is dat... Uh, waarom zouden mensen... Uh... Ja, je hier, zegt hier, hier, hiervoor moeten interesseren. Mogen interesseren, sorry. Nou, Waar, waarom is het belangrijk? Als je jezelf identificeert als een libertariër, mm -hmm. of als je geïnteresseerd bent in vrijheid, wat vrijheid is, dan is het erg van belang om je bewust te zijn um, over de, de traditie van vrijheid. Omdat um, vrijheid is een strijd die eigenlijk door de hele geschiedenis gevoerd wordt. En als Ajo. jij. Uh, weet hoe mensen voor jou deze strijd hebben gevoerd mm -hmm. dan zou je daar heel veel van kunnen leren over hoe jij voor jouw vrijheid zou kunnen opkomen en die van anderen en uh, ja. ja, ik zou zeggen dat dat wel de belangrijkste reden is om uh, je hierin te verdiepen ja, ja, ja. ja goed ja, je geeft ook lezingen de vorige lezingen die waren ja, helaas afgelast omdat er nog niet zoveel interesse is uh, maar ik hoop dat het uh, hiermee uh, toch wat meer interesse uh, aangewakkerd wordt. Dus uh, nou, volgens mij is het wel belangrijk. Dus uh, ja. Maar uh, laten we eerst gaan hebben over de, de school van Salamanca. Ja. Ik zou zeggen dat um, de school van Salamanca kan je op twee manieren opvatten. Mm -hmm. Je zou het kunnen opvatten als een school of thought. Mm -hmm. daarmee, daarmee bedoel ik eigenlijk een, een soort stroming wat gaande was in de 16e eeuw. Mm -hmm. En dat uh, ja, was het ook. Het was namelijk een opleving van het Thomisme, mm -hmm. van het gedachtegoed van uh, Sint Thomas, wat um, eigenlijk ja uh, natural law en uh, ja vrije markten, een beetje dat denken. En aan de andere kant was de school van Salamanga, Salamanca echt een instituut. Dus op de universiteit van Salamanca was daar echt een curriculum en er, er waren ook ja docenten die. Een, die werden geïdentificeerd met die school. Mm -hmm. Oké. Okay. Wat zijn de bekendste personen uit die, uh, van die, die beweging? Nou, um, de grondlegger van de school... dat is Francisco de Vitoria. Mm -hmm. En daar gaan wij het ook heel veel over hebben. Okay. Um, vervolgens gaan wij het um, hebben over... Um, Luis de Molina. Hij is meer theoloog dan filosoof. Maar hij heeft heel veel... Um, over economie geschreven, over politie politieke filosofie. En um, ja, we gaan voornamelijk zijn werk bespreken. En we hebben ook nog een, um, een uitzondering, namelijk um, Juan de Mariana. En mm -hmm. Hij is echt een voorloper van John Locke. Oké. Okay. Mm -hmm. Dus dat is voor libertariërs is dat heel erg interessant, omdat hij eigenlijk een soort van liber een libertair revolutionair is. Oh, Oké. Okay. Dus ja. Uh, yeah. en, en was John Locke ook beïnvloed door deze school direct? Uh, um, ik zou zeggen um, indirect, okay. omdat um, deze denkers. Nou, um, kijk in Nederland heb je namelijk onze rechtsfilosoof genaamd Hugo de Groot, Hugo Grotius, uh -huh. en hij is een uh, protestantse scholasticus. Maar wij gaan het hebben over de katholieke scholastiek. En uh -huh. um, ja, eigenlijk door de overgang van, van uh, katholicisme naar protestantisme in Europa, um, ja, is gelukkig de scholastiek en het natuurrecht, denken, is wel overgeleverd ook naar protestantse filosofen, zoals Hugo de Groot. En die hebben het uiteindelijk ook naar Engeland gebracht, naar uh, ja, de denkers als John Locke, want hij is ook een protestant. Ja, hij, heeft nog een tijdje in, uh, hij heeft ook nog een tijdje in Nederland gezeten. Ja. Uh, uh. oké okay, yeah. maar ga van start <laughs> zou ik zeggen dus, um... ja um, en verder um, ga ik ook wat meer informatie eromheen vertellen uh -huh. namelijk die, uh, de opleving van, van het Thomisme dat kan niet zomaar uit de lucht vallen het uh -huh. is allemaal dankzij de grote Cardinal Cajetan uit Italië uh -huh. die heeft eigenlijk het Thomisme uh, ja, weer doen opleven hij stond ook bekend als de grote debater van de kerk. Dus hij nam het, ook op tegen de, hij nam het direct op tegen Martin Luther. Okay. En, uh, ja, hij, hij was een beetje het boegbeeld van, uh, van de scholastiek in die tijd. En tijdens de cursus gaan we ook heel veel verwijzingen maken naar bijvoorbeeld het Oude Testament. Met name deuteronomie. Mm -hmm. We gaan veel verwijzingen maken naar Aristoteles. En uh, naar Cicero en naar het oude Romeinse recht. Okay. En natuurlijk met, uh, ook nog naar uh, Augustinus en uh, Sint-Thomas. Omdat ja, zij zijn echt een beetje de belangrijkste bronnen in de geschiedenis voor libertaire thema's. Oké. Okay. De onderwerpen die wij gaan bespreken, dat is uh, politieke legitimiteit. We gaan het uh, ook heel veel hebben over geweld. En over um, hoe het is recht om je te verzetten. Maar we gaan het ook heel veel hebben over oorlog. Dus mm -hmm. het is grappig dat je net zei dat jullie naar een demonstratie over vrede gaan. Mm -hmm. Wij gaan het dus heel erg uh, veel hebben over oorlog. Wanneer mm -hmm. is een oorlog rechtvaardig, wanneer niet. Nou, Waar het op neerkomt is wanneer kapitalisten oorlog voeren is het wel rechtvaardig. Gegeven mm -hmm. dat uh, die oorlog gelegitimeerd is. Maar wanneer socialisten oorlog voeren, dan is het altijd onrechtvaardig. Omdat er dan een schending plaatsvindt van, uh, ja, van natuurrecht. Hmm. Dus dit, de theorie die wij gaan bespreken, die voor het libertarisme ook um, uitermate belangrijk is. Hmm. Dat is de, de Just Theory of War. Dat betekent okay. de rechtvaardige theorie van oorlog. En die komt eigenlijk, um, die heeft zijn bronnen in de oudheid bij Aristoteles en Cicero, het mm -hmm. Stoïcisme en het Romeinse recht. En um, Augustinus die heeft dat opgepakt um, ja, eigenlijk in de middeleeuwen. Mm -hmm. En Sint Thomas en uh, Victoria die hebben dat echt uitgebouwd tot een, ja, tot een grote raamwerk. En uh, ja, dit is ook dus heel erg belangrijk geweest voor de law of nations, dus voor internationaal recht. De Jews Gentium wordt dat genoemd. Oké, okay, maar, maar hoe, hoe kan een, een oorlog rechtvaardig zijn omdat kapitalisten die voeren? Um, nou, kapitalisten, um, consequente kapitalisten, kap die handelen altijd in overeenstemming uh -huh. met natuurrecht. Dus het, het, um, het respecteren van een andermans eigendomsrechten. Oké. Okay. Socialisten, die doen dat bij uitstek niet. Nee, goed, want die, uh, die hebben daar een, een hele ja. afwijkende mening over, ja. ja. Maar um, er is ook iets heel bijzonders aan de hand. Omdat, huh? um, en dit komt van Sint Thomas en uh, Cardinal Cajetan en Vittoria. Huh? Zij zegt namelijk, zelfs, zelfs al is er een socialist, die niet de meningen heeft van een kapitalist. Maar op het moment dat die persoon ja, wel gewoon aan het non agressieprincipe houdt, dan mag je die persoon uh, ja, niet uh, zomaar iets aandoen. Uh -huh. Dus ongeacht de, de overtuigingen van mensen, uh -huh. je moet altijd uh, de persoon en het eigendom van die persoon respecteren. Uh -huh. Dus dat is een hele nobele filosofie uh, in mijn optiek. Maar ik bedoel, een ongelukvoering, neem aan dat, dat, dat het dan meer gaat om verdediging. Dat je... Ja. Ja, ja, niet, niet zo van, kom, het is tijd dat we een oorlog gaan voeren. dat is alweer een tijdje geleden, hè? Kom. Ja, ik denk dat het over het algemeen... ja Ik heb die just war theory ook al schoord. Er moet er een heleboel voorwaarden voldoen, geloof ik... voordat het een just war is. En er zijn eigenlijk maar heel weinig just wars geweest. Uh, maar ja, je vraagt je af... Bij, de, bij eigenlijk alle oorlogen... die worden wel betaald vanuit belastinggeld... of die worden met dienstplichtigen gevoerd... Um, of die worden... ja, er wordt... Uh, in dom, uh, inbreuk op eigendomsrechten gemaakt. Al is het maar collectief. Hè? Want wat je ook al vaak hoort... met, met uh, ja, bijvoorbeeld een aanslag in Rusland... dan zeggen mensen van... Uh, ja, maar dit zijn onschuldige burgers. Die hebben er niks mee te maken met, met die oorlog. Worden dan getroffen. En dan, dan hoor je van de andere kant ook wel zeggen van... ja, maar ja, zij, zij vermoorden ook onze burgers. Maar dat, er zit al een collectivisme in. Van uh, Ja, als zij een paar van onze burgers vermoorden wil niet zeggen dat wij een aantal van hun burgers kunnen vermoorden Gewoon alleen omdat je tot hetzelfde collectief behoort die, die, bur, die burgers hebben niks van doen met het vermoord worden van onze burgers ja, ik, ik zou dat heel moeilijk vinden om, uh, om een echt zuivere just war te vinden maar ja, als iedereen vrijwillig eraan deelneemt, en er wordt alleen privé-eigendom beschermd en er wordt geen privé-eigendom geschonden van mensen die uh, geen agressie gepleegd hebben ja, dat, dan zou het wel een, een just war kunnen zijn um. De intuïties van uh, Peter die zijn echt heel goed. En in feite, Peter, is Victoria het volledig met je eens. Dus in zijn teksten zegt hij ook... een oorlog die dient er ook voor om eigenlijk burgers en onschuldige mensen te beschermen. Dat is één. En twee, op het moment dat jij uh, ja, niet van mening bent dat iets een rechtvaardige oorlog is... dan hoef jij volgens Victoria daar ook helemaal niet aan deel te nemen. Hij zegt, mensen die een oorlog gaan voeren, die moeten van zichzelf uh, in, in ieder geval uh, ja, vinden dat de oorlog die zij voeren rechtvaardig is. Dat moeten zij zelf uit hun vrije wil vinden. Want anders, als het geval is dat die oorlog niet rechtvaardig is, dan zouden zij uh, niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun misdaden. Maar dat is dus uh, al, uiteindelijk altijd wel belangrijk. Dat je ongeacht... Uh, dat je verantwoordelijk bent voor je eigen acties. En als jij ervoor kiest om aan een oorlog deel te nemen... Dan moet jij daar ook zelf voor gekozen hebben. Voor ja, gekozen het, hebben. het rare is eigenlijk bij alle huidige oorlogen die we zien... Is dat juist de mensen die uit vrije wil... Of uh, die, die aangeven die oorlog te willen voeren... Dat die juist niet deelnemen. En dat de mensen die... Wel, deelnemen aan de gevechten, dat die meestal hebben aangegeven daar juist niet deel aan te willen nemen. Precies andersom, eigenlijk. Die, dus ja, het wordt met dienstplichtigen gevoerd, die eigenlijk tegen hun wil eraan uh, deelnemen. Ja. En uh, de politici die, die de oorlog willen, die nemen zelf geen deel aan de strijd. Ja, ja. dus als wij uh, jouw beschrijving zojuist gaan toetsen aan de theorie van Victoria, dan zou Victoria zeggen dat. Uh, ...dat het onrechtvaardige oorlogen zijn. Ja. Ik dus... moet trouwens ook nog denken aan de, bijvoorbeeld de voorwaarden... ...dat de VS in de, aan de Tweede Wereldoorlog ging meedoen. Uh, of tenminste de inval in Europa, geloof ik. En toen, toen werd gezegd van... Uh, ja, uh, ...dat bombarderen mag alleen... ...mits zich in burgerdoelen geraakt worden. En toen had, ja. uh, had zeg maar de, de president of iemand, of iemand van, de, van de partij... ...die had dan gezegd van... Of een Pentagon die zei van uh, ja nee onze bommenwerpers die kunnen heel gericht uh, bombarderen <laughs> ook toen al in de Tweede Wereldoorlog <laughs> kunnen heel accuraat als ze een fabriek, precision met surgical vlak, strikes op bommen gemaakt worden dan valt het ook op die fabriek en nou, nou we weten inmiddels Dresden. dat die, ja ja de race daar werd gewoon bewust een uh, vuurzee uh, ge ge gecreëerd he, met bombarderen daar zeg maar en daarna nog Nagasaki ja, nee, en dan hebben we ook nog de, al de vergissingsbombardementen he. dus er zijn verschillende Nederlanders uh, steden ja. gebombardeerd door de Amerikanen dat ze dachten dat ze Duitsland te pakken hadden en dat van het bombarderen van fabrieken het werd al heel snel dat ze gewoon uh, steden gingen bombarderen in midden We ja, pro probeerden ook in Den Haag bijvoorbeeld de V2's die stonden in het uh, Haagse bos om Londen te beschieten probeerden ze te raken maar ja dat dat is natuurlijk moeilijk. Dus uh, dan alweer geschud eromheen. Dus dan er werden er gewoon woonwijken geraakt ook. Ja, het is een, een uh, vreemde toestand. Dat, uh, ook vaak in het begin is het zo dat, dat. Kennelijk heeft iedereen wel het idee dat bepaalde dingen rechtvaardig zijn. en niet in overeenstemming met die uh, Victoria. Want je, de burgers worden vaak een oorlog ingelogen. Bij de Eerste ja. Wereldoorlog was het van ja, dit is de oorlog om aan alle oorlogen een einde te maken. Want uh, ja. als we dit nog één keer goed de schouders rollen, dan hebben we nooit meer oorlog. En dan ben jij daar onderdeel van uit geweest. Uh, uh -huh. Irak was een leugen, Vietnam was een leugen. Dus kennelijk hebben ze wel door, dat heeft het gros van de mensheid wel door, wat, uh, wat rechtvaardig is en wat niet. Uh -huh. en, en kennelijk weten die leiders ook wat, uh, wat die bevolking daarvan vindt. En die voelen dus al aan dat ze met een vals flag moeten aankomen. Zoals Hitler deed. Van, uh, ja, We worden door de Polen aangevallen. Onze radiostations. Uh, en of, uh, of hij is bezig met weapons of mass destruction maken. Die ons binnen 45 minuten kunnen vernietigen. Eigenlijk ja, hebben ze allemaal het idee. We moeten de bevolking onder tuin leiden. Om ze erachter te krijgen. En dat onder tuin leiden betekent. We moeten de argumenten geven dat het een just war is. Ja ja en dit soort smoesjes die um, waren vroeger die zijn eigenlijk al in de hele geschiedenis worden die gegeven want in de tijd van Victoria dus de Salamanca school um, kwam eigenlijk op in de eerste helft van de 16e eeuw mm. maar aan het eind van de 15e eeuw werd uh, door Christopher Columbus de nieuwe wereld ontdekt en Victoria die heeft ook heel erg veel geschreven over wanneer Kolonialisme, wanneer dat wel rechtvaardig is en weer wanneer niet. En Victoria en dat is echt heel bijzonder, nam het op voor de eigendomsrechten van de indianen. En hij zei ook van indianen die mogen uh, handel drijven met Spanjaarden en met wie dan ook. En niemand die mag, uh, die mag uh, hun daarin hinderen. En hij zei ook van uh, ja, de indianen, ook al hebben zij niet de theorieën. Uh, die wij aanhangen, alsnog mogen wij niet hun eigendomsrechten schenden. Dus hier heb je weer dat algemene principe van dat er nu eenmaal een natuurrecht is die universeel geldt voor elk mens op de wereld. Ja de Ik denk dat die... is dat ze ook heel vaak het excuus gebruikten dat indianen die kennen geen eigendomsrechten. Want dat zijn een soort hunter-gatherers. Dus als ze geen eigendomsrechten hebben kunnen we niks van ze afpakken. Dat, uh, dat, dat uh, werd ook vaak. Maar, en, en dat is, geeft ook al aan dat ze weten, verdomd goed weten... Hoe de voorkeur er de zit dat ze dit soort theorieën moeten verzinnen. Daar dienen ook vaak de intellectuelen voor, de intellectuelen in dienst van de overheid, om dit soort theorieën aan te komen. Ja, je kan het wel plunderen, maar dan moet je, dit, dan moet je zeggen: ja, eigenlijk ze, kennen ze dat helemaal niet daar. Dus steel dus je eigenlijk ook niet als ze geen eigendomsrechten hebben. Ja, en daarom hebben we libertaire intellectuelen nodig, zoals ik. Want ik kan niet precies <lacht> vertellen hoe je daarop kan reageren. <lacht> Namelijk, uh, elke mens heeft het onvervindbare eigendom van, van zijn eigen lichaam. Hmm. Elk, me, elk. Kijk, <coughs> vrijheid kan ook niet van je worden afgepakt. Vrijheid is namelijk onvervreemdbaar. En vrijheid kan alleen maar worden ingeperkt. Dus uh, jouw lichaam en jouw vermogens, die uh, kunnen niet zomaar van jou worden afgepakt. Je hebt je lichaam gehomestead eigenlijk, wordt er al gezegd. Jij bent ja. de eerste die controle heeft over je, over je spieren en je zenuwen en alles. Dus. Daarmee ben jij automatisch en is elk mens de eigenaar van zijn eigen lichaam. En ja. daar volgt uit het uh, eigendom van zijn arbeid en alles wat hij vrijwillig met zijn uh, lichaam kan verkrijgen. Ja. Dit is de, wat u nu noemt, dat is de innovatie van John Locke. Want John Locke die schreef in de Second Treatise of Civil Government dat je eigendom kan uh, verwerven, inderdaad door homesteading. En hij noemt dat um, doordat je je persoonlijkheid eigenlijk mixt. Met uh, natuurgegeven materie. Je transformeert natuurgegeven materie. in iets van jouzelf. door jouw, door jouw tijd, door jouw energie, door jouw uh, arbeid. En daardoor uh, mix je eigenlijk jouw uh, productiefactoren. met de natuur. En daardoor maak je iets van jou. jouw privaat eigendom. Ja, het raar is, daar hebben toch heel veel mensen. merk ik moeite mee. Zelfs uh, iemand uh, die. Uh, ze komen daar geeft op te vrij spreken. Die zichzelf Loks, Lok, Lokiaans noemt. Maar, maar eigenlijk gewoon een linksfiguur is. Uh, maar die, die, had dan, die heeft dan ook iets van... Ja, er is iemand die heeft wat geërfd van haar ouders. Uh, een stuk land. En die heeft daar nu pacht, erfpacht op. De, voor aan de gebruikers. Want die vuur dat land eigenlijk. Uh, en, en ondanks dat je dan zegt... Ja, hoor eens... Ergens hebben er mensen voor gewerkt, neem ik even aan. Als, als het gestolen is, het land, dan een heel ander verhaal. Het moet teruggegeven worden. Maar ergens hebben die ouders ervoor gewerkt. Die hebben het vrijwillig doorgegeven aan hun dochter. Die verhuurt het vrijwillig aan uh, huurders. Dus is daar niemand zijn eigendomsrechten mee geschonden. Maar het, het vreemde is dat heel veel mensen toch een probleem hebben... ...naarmate dat eigendomsrecht ouder wordt. <lacht> dus ook eigenlijk heb je het al met geld. Als jij... Als jij je geld niet direct uitgeeft, maar je spaart het, dan ben je eigenlijk een soort uitbuiter al in veel. veel uh, dan heb je het niet nodig. Of dan, uh, dan moet, je, moet het maar herverdeeld worden: dat spaarvermogen. Dat vanuit vermogensrendementsheffingen en kapitaal, capital gains tax. <tosses> dan denk ik denk dat mensen relatief evolutionair gezien eigenlijk onbekend zijn met het fenomeen geld. Dat ze, dat ze toch iets hebben van ja, als je het niet direct opeet, dan wordt het langzamerhand van, van, uh, van mij. Uh, dat is, dat is een heel vreemd verschijnsel van eigendomrechten. Dat, uh, alleen libertariërs die hebben eigenlijk iets van nee, dat is absoluut uh, ja, je hebt niet, als jij je eigendomsrechten hebt dan is het niet 90% van jou en 10% van de overheid of 20% van de overheid of 50% van de overheid. Nee, het is, jij hebt het voor, het is helemaal van jou en het blijft ook van jou totdat je er afstand van doet. En veel mensen hebben zoiets van, nou nee, uh, ja, als dat een tijdje als, als, als je het een tijdje op de bank zet, dan, uh, ja, dan kunnen we het wel gaan belasten of zo. Dan, uh, of als jij het aan je kinderen geeft, ja, dan is het zo ver van het werk verwijderd. Het hoort ook bij het werk, zoals je ze altijd. Want deze persoon die, dat, die die grond geërfd heeft, die doet er geen werk voor. Die krijgt dat geld gewoon als huuropbrengst. zonder daar werk voor te En die heeft daar ook nooit werk voor gedaan, want die heeft dat geërfd van haar ouders. Dus, dus is het niet eerlijk dat ze de opbrengsten krijgt van iets waar ze geen werk voor doet? Je, het moet, je moet het zweet nog kunnen ruiken, eigenlijk. Dat is, uh, dat is het idee uh, achter veel mensen, hun eigendomsrecht, uh, filosofie. Ja. Uh. Ja, oh ja, antwoord eerst op Peter maar. Een vraag nee, uit maar de... ik, uh, ik, wil, ik wilde alleen het verhaal van Peter bevestigen. dat inderdaad, het is vreemd en uh, ja, daar klopt eigenlijk niks van. Ja. Dus inderdaad, um, ja, dat is hoe eigendomsrecht werkt. Als het hm. gewoon een vrijwillige transactie is, dan uh, maakt het niet uit of je ervoor voor gezweet hebt of niet. Dan is het gewoon van jou. Ja, en wat ook raar is, wat je vaak ziet, is multinationals. Daar schieten ze ook van over de rode. Dus als je eigendom over verschillende landen verspreid is of zo. Uh, terwijl diezelfde mensen die gaan wel op vakantie en die kopen dan eigendommen in op een, een souvenirtje in het buitenland of een maaltijd of zo. Dan zijn ze eigenlijk een multinational formeel gezien uh, dat ze in uh, <lacht> verschillende landen opereren. Maar ja. dus zo zien ze dat nooit van zichzelf nu. Maar als een bedrijf vestigingen in verschillende landen heeft en een beetje arbitrage doet, dan worden ze helemaal gek van. Uh, ze zeggen oh ja dit land is niet meer zo geweldig het juridisch systeem weet je wat we gaan het een beetje overheven naar een ander uh, juridisch systeem. Daar worden ze helemaal uh, eh, niet goed van. Want eigenlijk is, is het... Een, ja, het zijn vlooien van wie die de hond vertrekt. Zeg maar. dat, dat, dat ze dan uh, iets hebben van... Oh shit, onze bron van inkomsten. Dat hebben ze toch wel door. Ze lopen altijd de schelden af te geven op allerlei ja. corporations. Maar ze hebben toch wel door dat dat een bron van inkomsten is. En als die weggaat, dat ze dan de shaak zijn. Ja, mm -hmm. Dit heeft te maken met allemaal vooroordelen. En deze vooroordelen, kan ik u vertellen... Die bestaan ook al de hele geschiedenis. Want Victoria en uh, Cardinal Cajster... Kajet en vooral die, die hadden hier ook allemaal mee te maken. Omdat in de middeleeuwen waren mensen en vooral christenen die waren heel erg tegen usury, namelijk mm -hmm. um, ja. boekerij, dat je bijvoorbeeld uh, een hogere rente vraagt voor het uitlenen van geld. Dat werd vroeger als misdadig uh, ervaren. En uh, nog steeds in moslimlanden is nog ja. steeds een renteverbod daar. Klopt. Ja. Alleen het zijn dus inderdaad die uh, ja, laissez faire denkers waar wij het ook een keer over hebben. Dus die Salamanca-filosofen, maar ook de fysiocraten in Frankrijk, die hebben, er eigenlijk, die hebben eigenlijk betoogd dat het gewoon een, een vorm van handel is. Want op het moment dat jij geld uitleent, dan neem jij eigenlijk het risico, omdat het helemaal niet zeker is of jij dat geld, dat vermogen, terug gaat krijgen. Ja. Dus dan is het is helemaal niet zo vreemd om daar een betaling voor te, voor te vragen. Waarom zou je het überhaupt weggeven? Zelfs als er geen risico was, of zo? waarvoor zou je het überhaupt weggeven? En dan om later weer terug te krijgen. Het is toch een stapje verder voor je verwijderd. Ja, dat, dan, dat geeft wel aan dat er een risico is natuurlijk. Ja, het is een contract. Hè? Ik bedoel, als ik vermogen heb en ik spreek met iemand af. Oké, okay, jij mag het gebruiken, want ik doe er niks mee. Maar ik wil het uiteindelijk wel terug. Dan is dat een contract die je maakt. Ja. En dan kun je vanzelf afspreken uh, wat daar de voorwaarden van zijn. Hm. Maar er is een vraag in de, in de chat. Um, Flabbergast die, uh, die vraag schaf van... hoe kan het dat de um, klassieke liberalen zo op de achtergrond zijn geraakt... door de, door de komst van socialisme? Ja, naam gestolen is. De Liberals waren het. De, waren het toch vroeger liberals? Gewoon de klassieke uh, liberalen? Uh, Ik denk, um, uh. want dit gebeurt heel vaak in de geschiedenis. Dit is in Frankrijk gebeurd door de Franse revolutie. Inderdaad in Amerika met de New Deal... Is dit gebeurd? En ik zou zeggen dat het komt door um, ja, Eigenlijk het loslaten van uh, natural law-ethiek. Uh, dus op het moment dat klassiek liberalen zichzelf gaan zien als uh, ja, bijvoorbeeld het utilitarisme gaan aanhangen, dus uh, de meeste mensen moeten het meest mogelijke geluk hebben, uh -huh. eigenlijk dat soort denken, waarbij je eigenlijk afstand doet van uh, natuurrechten, dus ook eigendomsrechten zijn natuurrechten. Op dat moment dan ga je allemaal, um, ja, ga je elke keer water bij de wijn doen. Waardoor, waardoor constant eigenlijk eigendomsrecht wordt geschonden. Totdat er uiteindelijk helemaal geen eigendomsrecht meer overblijft. En daardoor vervalt, zie je dat het klassiek liberalisme constant vervalt in socialisme. Met name eerst met uh, sociale democratie. Mm -hmm. En democratie is trouwens ook een heel groot gevaarpunt, want democratie maakt ook dat, uh, dat een land of dat een gemeenschap vervalt in, in uh, ja, socialisme. De vraag is ook altijd waarom conservatieven zo graag serieus genomen willen worden door, door progressieven en, en uh, linkse. Heel vaak dan zie je ze water bij de wijn doen totdat ze geaccepteerd worden. Uh, je ziet het met George W. Bush al dat hij zei, heerlijk, nou... Alles, alle punten toegegeven en dan word je helemaal omarmd. En dan uh, kom je in een warm bedje van de, van de socialisten... die eigenlijk cultureel altijd de leiding hebben of zo het voortouw nemen. Uh, wat ze, doen, ze doen gewoon gekke dingen, maar dat geeft dan het idee... dat ze het voortouw hebben, dat zij de richting aangeven. Uh, mm -hmm. En hun ideeën worden ook steeds, steeds, op, op, ja, steeds raarder. Nou, je ziet dan met die genderdiscussie dat ze eigenlijk helemaal van het padje afgaan qua ideeën. En, en het is ook zo dat er wordt als gezegd... een conservatief is een, is een liberal die tien jaar achter loopt. Of die loopt gewoon tien jaar, tien jaar achter. Uh, bijvoorbeeld uh, Obama, die was nog een, het tegen, een, tegen gay marriage. Uh, ik denk tien, tien, vijftien jaar geleden of zo. Uh, en toen begon dan zij dat te verleggen. En nu zijn de conservatieven, die zijn er ook al niet meer tegen. En, dan, en de, nou zeggen de liberals weer, ja, je moet uh, 63 genders accepteren, want als je dat niet doet, dan, uh, dan ben je een ontzettende bigot. En, en het raar is dat die conservatieven altijd die neiging hebben om, om daar maar bij te willen horen. Ze willen er zo graag bij horen, ze, ze, ze worden meegezogen die afgrond in door die, door die uh, linkse. En, en ja, ik snap, ik snap die affiniteit niet zo goed, maar ergens heb ik ook al het idee dat ik een, ja, een beetje aanvoel waarom dat zo is. Uh, dat ja dat is een interessant verhaal. En zeker omdat um, ja, ik zelf ben heel erg conservatief. Maar um, totaal niet op een, een manier zoals um, de huidige cons conservatieve denken... dat zij conservatief ik zijn. Geen neocon. Nee, nee. Maar um, het probleem met pro progressieven... is dat progressieven die denken vooruitstrevend te zijn... alleen wat er eigenlijk gebeurt is dat zij meer... Verandering teweeg brengen. Maar verandering betekent ja. niet dat de zaken beter worden. Of dat, ja. uh, dat er vernieuwing is. En daar trappen ja. veel mensen, denk ik, in. Zij oh, zij veranderen ja. dingen, dus uh, zij zijn de innovators. Daar moeten we bij horen, want anders liggen we achter. Uh. En ja. dan innoveer je zelf de, de ellende in ofzo. Ja, en wat het, het bijzonder is aan de Salamanca-school, kijk, het zijn natuurlijk katholieken, het zijn christenen, maar um, in feite. In, de Salamanca-school hangt veel dichter bij het klassiek-liberale idee van wat klassiek-liberalisme puur is. Um, namelijk ook, ook iets, um, het is ook een soort van gemeenschapsdenken. Dus klassiek-liberalisme gaat meestal heel sterk gepaard met republikeinisme. En wat er met een republiek wordt bedoeld, um, ik kan eigenlijk beter het woord de republica gebruiken. Dat is een soort van gemeenschap waar mensen bij komen om, uh, om eigenlijk samen te leven. En dat is een heel, heel ander idee dan, uh, ja, dan hoe tegenwoordig over samenleven gedacht wordt. Mm -hmm. Iets, iets wat, me, wat me ook opvalt aan die hele dynamiek tussen uh, zeg maar conservatieve en uh, progressieve. Dat, uh, dat het... Dat het lijkt altijd alsof de, de, zeg maar de progressieven die veranderen ja. de, de hele tijd. En de conservatieven die hobbelen daar achteraan met tien jaar achterstand. En uh, het, is, het is, lijkt een nadeel voor de conservatieven dat het een beetje sukkels zijn die achteraan lopen. Maar tegelijkertijd is het ook een dodelijke omarming. Want op het moment dat de conservatieven zeggen van wij nemen ook het gay marriage standpunt over volgens mij. Ja. Dan moeten de progressieven moeten de, de, de, de doelpalen verzetten. Die kunnen dan niet uh, blijven zitten van ja, uh, nou zijn we het met elkaar eens. En uh, ja. uh, nou, dat, dat is mooi. Nee, die moeten dan iets, iets uh, opschuiven. En als de conservatieven dat ook weer omarmen, moeten ze nog verder opschuiven. En zo komen zo hebben, ze, ze verven zichzelf eigenlijk in een hoek. Doordat zij ook, ze definiëren zichzelf als. Ja. Uh, als con, uh, ja, contra-conservatief maken. Uh, het is niet een definitie van... dit is uh, wat een progressief inhoudt. Uh, ze een progressief is een niet-conservatief. Dus dat betekent als de conservatieven... naar hun standpunt opschuiven... dan moeten zij... Uh, als ze hun identiteit niet willen verliezen... moeten ze andere standpunten aannemen. En eigenlijk is het vreemd goed... dat de conservatieven ze ook de afgrond indrijven daarmee. Want oké, okay, nou accepteren wij ook 63 genders. En nou wat? He? Nou zijn we eigenlijk gelijk. En dan... Dan zijn ze de, de shaak. Want dan moeten ze nog gekkere dingen gaan verzinnen. Om, om, uh, eh, om hun ideologie overeind te houden. Want, want het is eigenlijk een. Uh, hoe heet dat eigenlijk? Een, uh, ja, contra-revolutie. Uh, hoe heet dat nou? Uh, het is ja, ver... de reactionair, reactionair. Ze zijn reactionair. En ze bestaan alleen maar dankzij hun afzetten. Net zoals... Veel uh, liberals nou anti-Trump zijn. Zonder dus Trump hebben ze eigenlijk niks meer. Dan zeggen we, we zijn anti-Trump. Maar als Trump daar nou mee ophield, dan, dan zie je ook de kijkcijfers bij CNN inzakken. Ja. Want dan hebben ze, ze hebben eigenlijk zelf geen boodschap. Ja. Maar die conservatieven die vervreemden dan juist van hun achterban. Mm -hmm. Want ze zijn alleen maar ja. de politici die, die dan ja. de doelpalen opschuiven. De achterban heeft zoiets van, ik, ik herken me niet meer in mijn eigen partij. Nou, ik denk dat de achterban ook opgeschoven is, maar die zit daar weer achteraan. Ja. Uh, ik denk dat veel conservatieven nou ook wel oké okay hebben van uh, gay marriage, uh, dat, dat boeit me, me verder niet. Uh. Als je oh, kijkt naar uit. kerken bijvoorbeeld, ik vind kerken, als je okay. kijkt naar hoe er bij COVID, er kwam absoluut geen weerscham te tegen ja, vanuit kerken over volle, uh, wow. the science. Het, die, die weerstand boden, dat hoorde je niet in de media, dus die werden gewoon genegeerd. Die waren ja, misschien er wel. waren ze er wel. Maar ze hebben, er waren natuurlijk heel veel religieuze leiders, waren gewoon ingepand. En ik weet, één uh. dominee uit Polen, of een Poolse dominee in Canada zo, die boven nog wat verzet en die werd gearresteerd. En, maar voor de rest werd er gewoon van de kans ook gepredikt. Ja, je moet de follow the science en uh, we doen het om levens te redden. En uh, ze, gaan, ze gaan helemaal mee met het narratief wat uit de overheid komt. Mm. En uh, ja, ik heb het idee dat dat alleen maar mogelijk is als de, als de leden van die kerken ook uh, daar wel vatbaar voor zijn. En dat merk ik ook wel. Ik heb, ken ook een aantal christenen die, uh, die, die proberen ja, uh, als wat naar de science uh, reikt of zo, dat uh, proberen ze het heel hard te verdedigen in plaats van uh, kritisch te bekijken. Mm -hmm. Want ze willen vooral niet gekenmerkt worden als een heel Billy christen uh, science denier of zo, uh, die nog in de middeleeuwen leeft. Dat, daar zijn ze als de dood voor, dus als je daar maar een beetje mee schermt. Dan, uh, ja, dan heb je ze gelijk, uh, je ze gelijk om het. Ik hoor bij u beiden eigenlijk uh, de socialistische neigingen die zowel progressieve als conservatieve hebben. Waardoor elke mm -hmm. keer maar de standen van zaken veranderen. Ik kan daar een verklaring voor geven. Mm -hmm. En dat uh, ja, ligt zeker ten grondslag bij de democratie. Omdat het onderscheid tussen progressieve en conservatieve begint dus eigenlijk in Frankrijk wanneer, ja, in een democratische setting. Alleen uh, de democratie zelf, dat maakt eigenlijk al dat het gaat om socialisme. En Victoria die geeft hier ook zijn kritiek op. Hij waarschuwt namelijk voor fracties en hij waarschuwt voor demagogie. Omdat in een democratie uh, gaat het helemaal niet om waarheid, om uh, ja, problemen oplossen, om goed samen te leven. Maar in democratie gaat het om meningen. En meningen die veranderen constant. En daardoor kunnen de demagogen, die politici waar, uh, u net zo goed, ja, waar u het net over had, ja, die waaien dan met de wind mee. En daardoor zie je dat er constant een verschuiving plaatsvindt. Maar voor klassiek liberalen, klassiek -liberalen die, zijn, uh, ja, die willen leven in een gemeenschap. In een gemeenschap met gedeelde waarden. Waar ja, samenleving mogelijk is. En uh, vandaar dat klassiek liberalen meestal ook republikei republikeinen zijn. Want het klassiek liberalisme geeft geen positieve antwoorden op het leven. Omdat het gaat om negatieve vrijheid. Maar daarom uh, ja, hebben klassiek liberalen ook iets nodig om wat wel antwoord geeft op het leven. Oké, ja. Wat de kerk daar dan ook uh, inderdaad in kijken? Althans, voor de Salamanca-school. Er werd ja. nog uh, trouwens nog wel iets in de chat gezegd. Uh, in Urk uh, waren ja. er nog kerken die, die, die, nee, die, die weg hebben, terecht hielden. Ja, ze ja. waren er wel, maar uh, dan heb je ook wel de hele dappere lui, zeg maar, in, in ja. Urk, die, dat, uh, ja, die ook af en toe wel eens een ambtenaar van, uh, van de overheid in de haven flikkeren. <coughs> dat, um, ja. Ja. Maar over het algemeen uh, zijn die kerken gewoon allemaal uh, ja, heel links eigenlijk. En meegaan, Tim. Ja. Ik, ik denk dat dat meer is, beeldvorming in de media is. Dus dat, uh, dat is ze, ze zijn er wel, maar dan, uh, die worden dan doodgezwegen in de media. Daardoor weet jij niet dat ze er zijn. Ja, maar het, het, ze hebben natuurlijk ook alle machtsposities in handen. De ja. pauze is natuurlijk ook zo'n figuur. Die, uh, nou, is die ja. recentelijk een beetje. zijn er wat rare dingen uit de pauze mond gekomen. Alsof ze over open zijn gegaan. <laughs> Maar, uh, de paus was niet meer wakker, hij, werd, hij, werd, hij was niet meer woken, hij werd wakker. Ja, dat was een beetje, We moeten nog zien wat daarvan komt. Maar ook daar zie je dat, dat, dat, dat je, van de, katholie, de katholieken die ik spreek, die, uh, die zijn niet oh, die zo liggen blij met zeker paus. achter. Die, maar die, maar de, de, de hoofd van dat soort instituten, die zijn altijd erger of, of ja, verder verder heen dan de achterbanden. Maar ze, ze slepen de achterband mee. En dat komt denk ik omdat die collectivisten die mikken altijd eerst op de leider. Om die, die positie uh, te bemachtigen. En dan trekken ze de rest wel mee. Ja dat, dat, uh, ja, dat zie je altijd. Dat, dat, dat ja. is wel zo ja. Ja Flapbegast die zegt nog in de chat. Ik denk dat er de veel is afgesproken bij het uh, interkerkelijk contact. Uh, even kijken hoor. Een in, om zich te houden aan mondkapjes en dergelijke. Ja, ja, ja. ja, maar dat, dat, dat is ook van, uh, ja, je wil niet uitgemaakt worden voor, uh, ja. ja, voor heel billy of, uh, uh, ja, middeleeuwse de kerken, die snappen weer niet hoe die vaccins werken in de moderne wetenschap. Uh. Maar het was natuurlijk ook zo bij de event 201, waar ze die hele corona-epidemie uh, oefenden. Daar was ook gezegd van: we moeten hebben influencers, we moeten hebben kerkelijke leiders, religieuze leiders, dus ze hadden van tevoren, hadden ze die religieuze, hadden al dat soort leiders, hadden ze er al bij betrokken, bij, die, bij uh, hun, mm -hmm. hun campagne, van, uh, als, het, als het nou gebeurt, zo'n pandemie, dan moeten we natuurlijk het grensoverschrijdend, dus, en, en het is, uh, het, uh, urgency is geboden, dus we moeten iedereen mee hebben, hebben we jullie aan boord, uh, kerkelijke leiders, hebben we jullie aan boord, media, zijn jullie aan boord, uh, de uh, uh, influencers. En, en, en er is zelfs voor betaald, natuurlijk. Hè, ook voor, die, voor dit soort uh, meningen. Het zou ook niet verbazen dat uh, ze hebben influencers. die hebben gewoon toegegeven dat ze ervoor betaald. Uh, werden. Dus uh, ja, daar, daar is goed over nagedacht hoe je zo'n bevolking. Maar het, het is wel zo dat die bevolking meegezeuld wordt. Die ligt achter. In, in Maar die ligt achter, nou zeg ik het zelf eigenlijk ook. Die ligt achter in, de, in het idee dat, de, dat die elite dat naar voren toe gaat. Dat is ook uh, het rare. Die zei dingen aan het veranderen en aan het implementeren en daarmee ja. gaat het naar voren toe. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus eigenlijk ga je achteruit uh, de afgrond in ja. en, uh, en die achterban dus eigenlijk een voorban <laughs> tenminste die, die, uh, die probeert het nog tegen te houden. Hm. Ja, een uh, van de Salamanca filosofen, Joan de Mariana dus die, uh, mm -hmm. ja, die uh, uh, persoon die John Locke heel erg heeft beïnvloed hij heeft een hele goede oplossing uitgewerkt voor individuen in een samenleving om uh, wanneer een samenleving tyranniek wordt, hoe je je daartegen kan verzetten. Mm -hmm. Namelijk een algemeen thema wat wij ook gaan bespreken in de cursus. Dat is het thema over tirannenmoord, tyrannicide. Wanneer, oh, ja, ja. Mag jij, wanneer mag jij een uh, tiran, een heerser die tyranniek wordt? Wanneer mag jij die vermoorden? En uh, ja, de meeste van de natuurrechtfilosofen die uh, zeggen van dat het hele volk daar toestemming voor moet geven. Maar Mariana heeft daar eigenlijk een innovatie bij gebracht. Ten eerste, Mariana heeft het begrip van een tyran heeft hij verder uitgebreid. Dus een tyran uh, die bijvoorbeeld belasting int zonder jouw toestemming. Ja, dat is dan een tiran als een heerser dat doet. Maar een heerser die bijvoorbeeld ook de vrijheid van associatie uh, ja, hindert. Die wordt ook als een tiran gezien. Daarom is het zo dat Mariana bijvoorbeeld ja, grote politici uit de geschiedenis, zoals Alexander de Grote en uh, Julius Caesar dat uh, Mariana hun weg zet als tirannen, omdat zij eigenlijk hun macht hebben verworven door roof en door uh, onrechtvaardigheid. En wat, zei, uh, wat was nou die innovatie van Mar Mariana? Dat is namelijk dat een individu zelf de taak op zich mag nemen, zelf het heft in eigen hand mag nemen, om een tyran te vermoorden. Maar Mariana zegt wel... je moet die zaak niet te, te licht nemen. Is, uh, ja, een hele opgave. En misschien is het ook wel niet terecht. Uh, hoe hoe, nou, hoe dacht ik... hij over Brutus dan? Wat? Uh -huh. over ja, Brutus? Brutus. Prima. Ja, uh, Molina. Uh. Dat is weer een andere filosoof... van de salamanca school Maar die neemt het ook op voor Cicero. Um, ja, omdat Cicero eigenlijk... Uh, ja, de handelingen van Brutus verdedigd. omdat Caesar. een onrechtvaardige oorlog voerde. tegen de Republiek van Rome. Uh -huh. Caesar, die. die uh, ja, zei wel dat hij het allemaal voor de Republiek deed. maar ja, eigenlijk was hij gewoon allemaal plebs. aan het. Uh, ja, gewoon de, de proletariaat, eigenlijk. aan het verblijen. met uh, de rijkdom van anderen. Uh -huh. Ik denk dat het punt wel een beetje is bij dit soort dingen. wat je bij Caesar ook zag. Dat uh, ja, ze hadden daar ook een, uh, een uh, moordprotocol. Je mocht een tyran vermoorden in het Romeinse Rijk. En, ja. en uh, ja, Caesar was een dictator geworden, dus die mocht weer vermoorden. En die ging het ook vermoorden. En dan zie je toch dat het, dat het niet meer te redden is. Ondanks dat je het poppetje weghaalt, de tyran, is het niet zo dat het helemaal drijft op het poppetje. Want wat er ook nog gebeurd was, is dat een heleboel notabelen, die hadden heel veel geld geleend aan de staat voor uh, al dat soort uh, overheidsprojecten en, en uh, oorlogstoestanden en die, die willen dat uh, geld niet verliezen dus die gingen eigenlijk steunen dat er een sterke overheid kwam en dan zie je dat, dat uh, Augustus het gewoon overneemt van, uh, van Caesar en ook voldoende steun heeft uh, om, om een empire op te bouwen om, om het empire verder uit te bouwen omdat eigenlijk ja, die, die steun die komt er omdat er nog een heleboel schulden openstaan denk ja. ik Denk ja, klopt. En het is inderdaad een debat. We kunnen erover discussiëren of, uh, of Octavianus, uh, of hij wel een uh, ja, legitieme heerser is of niet. Want ja, hij heeft natuurlijk wel voor orde gezorgd en wellicht dat uh, ja, de wet ook wel weer, uh, ja, dat eigendomsrechten ook wel weer worden gehandhaafd. Maar dat is misschien toch wel weer een ander, andere discussie. Maar om even terug te komen van of het middel wel zou werken. Kijk, de, de Levellers, dat waren Libertariërs tijdens de Engelse bur burgeroorlog. Die hadden ook een opgave om uh, Olivier Condell te vermoorden. En ja, dat was op zich wel uh, redelijk uitgepakt. Alleen, uh, ja, tirannenmoord, en Mariana zegt dat ook, dat dient er eigenlijk voor om tirannen. Uh, ja, bang te maken. Uh -huh. Dus als een heerser denkt, als een heerser weet van: oké, okay, het volk kan mij hiervoor uh, ja, vermoorden, of die kan mij aansprakelijk stellen als ik misdaden pleeg, uh -huh. ja, dan, dan geeft dat eigenlijk ook een soort van angst bij de heerser om zich, ja, niet uh, tot tiran te vervallen. Dus eens in de zoveel tijd moeten we even de. De guillotine weer in de was zetten? Nou, niet de guillotine, maar misschien wel de galgen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> de guillotine, dat is typisch Frans. Okay. En uh, ja, de, de galg, dat is het Britse uh, executiemiddel. Nou, en dat was wat meer, meer, ja, dat was wat handiger. Maar daarvan wordt ook gezegd dat de Second Amendment, het feit dat de Amerikanen een wapen, mogen, een wapen mogen dragen en dat dat, dat niet, de overheid dat, dat niet mag verhinderen. Dat dat ook een soort beveiliging is. Dat is iets om in je achterhoofd te houden als heerser. Voordat je teveel gaat onderdrukken. Ja. Uh, het is alleen wel zo dat je. Ja ik moet nog zien of dat het te ook. Want wat je ja. ziet is dat er nu behoorlijk getornd wordt aan dat. Uh, aan die second amendment. Van ja maar, ja maar dit kunnen we niet willen met z'n allen. Want er is er weer een schietpartij geweest op de school. Dus dan moeten we wel die uh, hele zware wapen en eigenlijk. Alle wapens waarmee je je zou kunnen verzetten tegen de overheid, zware, zwaardere wapens, ja. die zijn allemaal verboden dan. Uh... Kijk, dit is weer een goed voorbeeld wat je geeft, Peter. Om terug te komen op de vraag die uh, net in de chat werd gesteld. Hè. Hoe komt het dat uh, klassiek liberalisme uh, vervalt tot socialisme? Kijk, als wij nu vast uh, blijven houden aan die natuurrechten, dan, dan blijft dat Second Amendment die blijft gewoon staan. He, want ongeacht of er af en toe. Een schietpartij is, elk individu heeft het recht op zelfverdediging. En daarom mag jij wapens houden. Mm -hmm. Alleen als je sociaal-democraten hebt die heel utilitair gaan denken. Die zeggen van, oh maar er zijn heel veel schietpartijen. En dat komt door die vuurwapens. Nou, dan moeten wij die vuurwapens afnemen. Dan zie je dat door, door die ethiek, dat daardoor eigenlijk uh, ja, de wapens... ...van mensen om hun vrijheid te beschermen... ...dat die worden afgepakt. En daardoor... Uh, ...vervalt eigenlijk... ...een samenleving van... Uh, ja, ...liberalisme... ...in een samenleving van socialisme. Hm. Ja, maar... Een dem ja, maar een ...democratie is het eigenlijk al niet te vermijden. Het is al een vorm van collectivisme... ...dat, dat al ingeslopen is. Ja. En, uh, ja de... Democratie is ook geen... Uh, ...libertaire re regeringsvorm. Nee. Daarom nee. zei ik... Inderdaad, net ook al. Uh, klassiek liberalen die zijn meestal republikeinen. En in een republiek is het zo dat jij als gemeenschap bij elkaar komt met een bepaalde constitutie. Amerika is ook eigenlijk zo begonnen. Die is begonnen met die constitutie, met de, de Bill of Rights, geschreven door James Madison. Met daar al een aantal uh, vrijheden in. Positief recht gebaseerd op natuurrecht. En uh, ja, dat is eigenlijk, dat moet eigenlijk uh, vrijheid handhaven. En waar, waar, ja, waar werken. Ja, het zou het wel moeten, maar ja, je ziet toch steeds weer dat, um, dat uh, ook als in Rome de republiek verdwijnt en een ja. uh, dictatuur komt, dat het niet meer teruggaat. Het gaat nooit de andere kant op, behalve pas als de zaak helemaal fiets gaat. Daarom als, het, ja. daarom, als Thomas Jefferson vandaag nog zou leven. Dan zou hij als eerste zou hij helemaal versteld staan met hoeveel van, van zijn nakomelingen we kunnen achterhalen. Want hij heeft uh, ja, heel veel kinderen bevrucht bij hem op de plantage. Dat is één. En ten tweede zou hij, zou hij ook denken van uh, ja, zou hij versteld staan van dat Amerika nooit Canada heeft veroverd. Dat is twee. En ten derde zou, zou hij versteld staan van de democratie en van uh, ja, hoe Amerika ervoor staat. Ja. en zou hij zoiets hebben van waarom is er nog geen uh, ja, revolutie geweest hier in ja. zo'n overheid ja en als je erin zit dan snap je het wel hè? omdat iedereen die een revolutie zou beginnen die zou, die zou gelijk de prijs daarvoor betalen uh, het ja. is een investering die, die niet, uh, niet de moeite waard is uh, plus dat het ook nog zo is dat ja, als je kijkt wat, uh, wat uh, Brutus uh, hoe dat eindigde dan ...dan uh, werd het er ook niet veel beter op... ...ondanks een, een moedige tegen, tegenactie. Ja. Uh, dus, dat was uh, trouwens niet alleen Brutus. Hè? Het was de, de rest van de senaat ook. Hè? Ook gij Brutus. Ja, dat nee. nee, kan je nagaan. Er was zelfs nog best wel een draagvlak voor. <laughs> ja, er zijn dus, uh, tientallen, tientallen senators die hadden gestoken. Ja, het en het punt is denk ik... Die, ja. ...het punt is denk ik dat... ...dat het heel erg verleidelijk is te denken... ...dat dat in een heerser zit. En dat je uh, dat, dat denkt... Volkert van der G dacht dat ook. Die denkt van oh, Pim Fortuyn, dat is het probleem. Dus schieten we die overhoop, dus het probleem weg. En, en dan is het, is het probleem niet weg. Want die mensen die hebben, zijn nog steeds even ontevreden als tevoren. En die zoeken gewoon een, een andere uh, uh, leider op. En ik denk dat dat bij Romeinse rijk ook zo was... Dat uh, ja, je denkt, ik moet alleen even Caesar vermoorden want dat is de dictator en daarna kunnen we weer verder gaan alsof er niks gebeurd is maar het zaadje is gezaaid het, het, het, de, het kanker is, wel, is verspreid door de rest van de samenleving en het is nog niet makkelijk om dat weg te, te snijden door alleen even de, de autocraten om te leggen, omdat een heleboel mensen, als je slaven hebt komen daar heersers op af, autocraten op af want, uh, en die slaven die zijn gekweekt en dat, dat is gebeurd de, de, de belasting onderdanen, de gehoorzamen de pledge of allegiance, de, ja, uh, dat moeten we toch niet willen met z'n allen en uh, met, uh, crowd. En, en op het moment dat je dat zaadje eenmaal gezaaid is, ja, dan komt er gewoon weer een andere judokers die precies dat, de, de, dezelfde frases uit en, en dezelfde oogst binnenhaalt. Ja, dus in plaats van re revolutie kun je beter evolutie hebben, waardoor je stapgewijs uh, de problemen oplost of tot een vrije samenleving komt nou. en uh, volgens Jefferson is er nog één andere optie, dat is namelijk de optie van secessie ja. dat je gewoon als een als er één bevolkingsgroep in een land ja, als dat niet, niet lekker gaat met de rest, dan uh, ja, dan verklaar je jezelf onafhankelijk en dan ga je gewoon hopelijk, uh, als in een echte scheiding, ga je hopelijk een beetje vreedzaam uit elkaar ja, dat dacht hij, die, die zuidelijke staten ook, hè ja, dat is de vechtscheiding. Ja, het is nog heel lastig om het stabiel te houden. Dat is, uh, maar ik denk dat kennis daar wel essentieel voor is en de verspreiding van kennis. En ik denk dat ja. daar is met het internet toch een stap in gemaakt die, uh, die ze proberen wel ongedaan te maken en alles onder controle te krijgen. en uh, en hun uh, mannetjes bij Twitter en Facebook en, en Google neer te zetten om zo alles te reguleren. En ik denk dat het toch te moeilijk is om, om uiteindelijk, het wordt een heftige strijd, maar ik denk dat ze die uiteindelijk gaan verliezen. Omdat er gewoon te veel manieren zijn, er schieten te veel rumbles en andere uh, bit shoots uit de lucht die in dat gat springen wat achtergelaten wordt als je gaat censureren en kennis gaat controleren. En ik denk dat uh, ja. Mensen zijn natuurlijk traag, die gaan niet zo snel, stappen ze over op een andere, uh, andere media, bah. maar ik denk dat als het erg genoeg wordt en de leugens worden te, te obvies, dat mensen toch eens gaan rondkijken naar andere kanalen. En Je ziet de populariteit van podcasts is denk ik al een, een, uh, ja, een teken aan de wand en die podcasts die zijn ook heel moeilijk te censureren. Zo'n zo bedrijf als Twitter en zo, daar kan je nog na naartoe gaan en zeggen van... ...hé, hey, uh, wil je geen uh, belastingcontrole hebben, audit... Uh, ...dan uh, stel ik voor dat je deze personen eraf uh, flinkert. En uh, dat lukt nog wel, maar het lukt niet bij honderdduizenden podcasts... ...die allemaal uh, lokaal gemaakt worden. Hmm. Dus uh, ja, ik ja, vond... Volgens mij Adam Curry was natuurlijk wel de... de, de geloof ik, een... Uh, um... Ja. ja, iets. iets, iets. Podcasting 2.0 begon. Dat was hem, ja. Daar zit ik nog niet op. Ja, omdat er zo'n register is. Registry. Ja, ja. Uh, en, en als dat registry ook geco-opt wordt, dan, dan uh, kunnen ze besluiten. Ja, deze moeten we eraf gooien. Want die, uh, die, die, die, daar moeten we niet willen, met z'n allen. Populaire. Populair. Ik zeg fake nieuws, zegt hij. Ik zie uh, je, uh, news, uh, uh, ik uh, trouwens vanaf hier een um, vraag in de chat. Oh ja, ja een opmerking met Hugo wat je nu zegt, ben ik met je eens maar tijdens de corona klonk je wel anders ik denk dat het een grapje was uit dat het over Hugo de Jonge ah maar... oh. ja. Ja, ik denk dat we gewoon weer meteen denk uh, van oh dat heeft met mij te maken ja. oké okay. ik snap hem nou ook pas hè. Ja. Maar... Ik, weet niet, ik weet niet of je je mm. even kent, hoor. tijdens de pandemie de pandemie mm. Mm. Maar, goed, nee, maar uh, wanneer ga je, het, ga je het weer hebben over de... Tenminste, die cursus zijn een paar keer uitgesteld, uh, afgelast. Maar um, heb je al een datum dat je me gaat geven? Ja, de cursus van Salamanca, die is op uh, dinsdag 9 april om 7 uur in Nijmegen. Oké. Okay. Voor meer informatie en uh, voor aanmelden, dat kan op de website van de LP, onder evenementen. En aanmelden, dat is wel erg belangrijk omdat de coördinator van ons ongeveer een indicatie heeft van hoeveel mensen er komen. Uh -huh. Dus uh, ja, ik hoop dat, uh, dat dat wordt gedaan, want vanwege te, we te weinig aanmeldingen is de vorige keer de cursus afgelast. Uh -huh. Ja, het is ook wel een eindrijden voor sommige mensen. Ja. Het misschien niet het idee om het ook gewoon een beetje ja, via uh, streaming uh, te doen, dat mensen in Leeuwarden het via internet kunnen volgen? Bijvoorbeeld? Dat uh, is een optie. Alleen ja. Ik heb daar zelf geen verstand van. Dat is okay. voor de anderen. Uh, uh. En uh, ja, daar hebben ze zelf ook al naar gekeken. Alleen we hebben nog niet helemaal de apparatuur daarvoor. Je kan het al met een mobieltje doen, hè? Ja. Uh. <laughs> ja, maar goed, we daar kunnen we nog wel een keer over hebben. Het, uh, ja. Ik wil je daar best ik wel aan helpen. helpen. Ja, oh, dankjewel. Alvast. Uh, uh. Maar dan denk ik dat ik er zo weer uh, even vandoor ga. Omdat ik nog een aantal uh, uh. dingen te doen heb. Ik heb in ieder geval. Kort wat verteld over Salamanca. Uh -huh. De volgende keer ga ik wel wat vertellen over Nietzsche. Ja, lijkt misschien, me ook heel interessant. Ja, misschien volgende maand. En over, uh, over Menken, de natuurlijke schrijver in Amerika, ja. die uh, eigenlijk als eerste Nietzsche heeft geïntroduceerd in het Westen. Uh -huh. Dus dat is uh, ja, ook heel bijzonder. Dus uh, ja, dat is dan voor de volgende keer. Ja, lijkt me heel interessant. Ja, bedankt voor uh, je uitleg. Ja, leuk. leuk dat je er was. Dank ja. jullie wel. Ja. Ja, ja, tot de volgende keer. Oké. Okay. Uh, uh, gaan we naar de, naar de nieuwsberichten. Ja, ik had gehoopt dat Josje er ook nog bij zou zijn. Want die, uh, die zat er wel naar te kijken. Maar, uh, hij is echt met pensioen. Josje, is hij echt met pensioen? Ja, dat is duidelijk. Ja, of het is met zijn yoga is het goed afgelopen. Dat kan ook nog. Oh, oh, oh. <laughs> happy ending. Dat is een yoga met een happy ending en uh, <laughs> de happy ending keep on coming. Nee, ik weet het even, niet. Even ik, een korte break. Moment. Ja, ja. Ik ga alles klaarmaken voor. Uh... Oh, wacht even. Ho, ho, ho. Ik ga even alles klaarmaken voor het uh, volgende deel van de van de uitzending. Um... Ja, ik kan ondertussen ga ik gewoon alvast even beginnen met het rondje goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Uh, laten we gewoon even beginnen met de, de, de prijs van de bitcoin. Die, staat op, nou, die gaat rustig aan richting de 71.000. Had even een dipje gehad natuurlijk de vorige keer. Uh, maar hij ja, is allemaal goed aan het herstellen. en Hij uh, ja, staat nu op 70.708 uh, dollartjes en 48 dollarcentjes. Ja. En dan hebben we de olie, die staat op 83 dollartjes en 11 dollarcentjes voor een vat ruwe olie. Is omhoog gegaan. Uh, wat ook omhoog gegaan is, oeh, een flink zelfs, uh, die gaat uh, de cacao achterna. Dat is het goud. Die staat op, ja, maar liefst op 2242 uh, dollar per Troyaans. Dat is, uh, die is vandaag omhoog gesprongen, zie ik. Kijk, Zoem even in naar vandaag. Nou ja, dat gaat lekker omhoog met goud. Dus iedereen die een goudstaaf in huis heeft, die kan nu lekker de champagne van zijn dompion uh, afschieten. Om het te vieren. Dan gaan we nog even naar DXY. En ook die gaat omhoog. Ja, die, die, die gaat gewoon op en neer eigenlijk. Dus, uh, maar is dat op 104,5? Uh, ja, beter. Ja, euro, die is een beetje zwak, hè? Oh Dat dat hm. de reden dat goud zo omhoog gaat? Ja, goud gaat zelfs in dollars omhoog. Als euro zwak is, dan gaat het helemaal omhoog in euro natuurlijk. Nou, goud staat op 2250 bijna. Ja. Zo. Like goud het een enorme stijging. Voor bitcoin is het gewoon een uh, uh, candle van uh, drie minuten. <laughs> we hebben, hoe heet dat, cacao, kunnen we ook even erbij gooien, hè? Ja, ik hou zich echt aan het hyper Het feit Bitcoin. Dat voor de paaseitjes nog geen probleem wordt, maar de chocoladeletters wordt uh, een drama. Uh, uh, uh. Dus, uh... Er is iets aan de hand maar met de oogst die niet helemaal goed, uh, niet helemaal goed okay. uitwerkt. Oké. Okay. Ik had uh... nou, Ik zei mijn werk ook al, toen dat op de radio was, ze pad en ik had wel alles in bit gooien gooien, <laughs> Ik had beter een cacao mm -hmm. kunnen stoppen. <laughs> ja, cacao is meer in mijn hoofd dan, de, dan bitcoin hè? <laughs> ja. uh, Oh, deze zit achter Een uh, irritante paywall Dat is uh, wel raar, bij, bij mijn andere Browser niet Er uh, is een berichtje, volgens mij komt die van jou uh, Energietoeslag gaf uh, een, De economie Eind 2023 Een extra impuls Komt allemaal daardoor hè? Het is hier zo belachelijk uh, Kenjaanse trap natuurlijk dat, dat als de als de overheid ergens geld uitdeelt in de vorm van subsidies, hm. dat dat de, de, de, de economie een impuls gaf. Want het is natuurlijk altijd zo dat, uh, dat de overheid, die, die kan dat geld nergens vandaan toveren. Dus die haalt dat weer bij de burger weg. <lacht> dus dat betekent dat de, de overheid haalt geld bij de burger weg en die, die geeft het terug in de vorm van een energiesubsidie, <lacht> of het prijsplafond. En dat geeft dan de... de de economie een impuls volgens... Uh, ja, wat, wat er natuurlijk gewoon gebeurt is... Het is gebruikelijk. We drukken een hoop geld bij. En, uh, en uh, dan gaan alle... Alle number go up, uh, zeg maar. Ik denk dat de, als je kijkt naar de economie in Bitcoin... Dan is die uh, sterk gedaald. Uh, Bruto nationaal product... gemeten in Bitcoin. Uh -uh. Hey, ik ben Jan-Marc. Die reageert nog in het chat. Die, uh, die zegt over onze berichten. Ja, we gaan nu aan de berichten beginnen. Oh, dit wordt nachtwerk. Maar uh, let maar op... Uh, Jan-Marc, hoe snel het gaat. En je mag er gewoon bij komen zitten, Volgens mij heeft hij de onze Skype uh, inbeldingen nog wel. Um, maar ja, goed. Uh, ja, we gaan even naar de volgende geheime cijfers per ongeluk. Openbaar. Tata Steel heeft uh, tot mm -hmm. 2 miljard nodig om de, te vergroenen. En dan zijn er zijn een paar berichten die passen hierbij. Mm -hmm. Ja, Ja, het kabinet maakt uh, miljarden euro's vrij om uh, techbedrijven in Eindhoven te uh, behouden. Uh, de overheid maakt 2,5 miljard euro vrij om het uh, chipsector te uh, behouden voor Nederland. En die laatste, die hoort er ook bij, obligatie. Nederland haalt twee, bijna 2 miljard uh, euro op. Ja, dus, Wat is hier uh, de connectie? Het <laughs> ja, begon eigenlijk met de eerste. Want uh, de Nederland, yeah. Nederlandse overheid die haalt 2 miljard euro op in een staatslening. En dan uh, gelijk in no time. Oh ja, we gaan... Uh, we gaan 1, miljoen, 1 miljard vrijmaken om techbedrijven in Eindhoven te houden. Want, want ASML zei van, ja, als dat zo moet, dan moeten wij eens over de grens gaan kijken. Oh nee, hier is een miljard. Alsjeblieft niet over de grens gaan. En dan gelijk naar, oh de hele chips. Dan krijg je natuurlijk dat die andere chipsbedrijven ook zeggen. van ja, hey, waarom krijgen ASML wel geld en wij niet? Oké, okay, 2,5 miljard maken we dan vrij. Om de hele chipsector in Nederland te behouden. En de Tata Steel. Ja, we hebben ook 2 miljard nodig om, uh, om de vergroening, uh, uh, om groen staal te kunnen maken. Dus dat betekent dat je hier alleen al zit te kijken naar, uh, naar uh, 5, 6, 6, miljard of zoiets. Afhankelijk van of er iets, eentje dubbel geteld is bij ASML in Eindhoven en de hele chipsector. Mm. En ze hebben 2 miljard opgehaald. Er gaan 5 miljard aan uitgaven gelijk, dezelfde, dezelfde dag ongeveer. <laughs> En hetzelfde idee weer van. Dat zou de economie dan moeten stimuleren. Dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Want ze trekken gewoon aan de ene kant geld uit de samenleving. Of je het nu belast. Of je het leent. Of je geld, geld drukt. Op elk van deze drie manieren haal je waarde uit de samenleving. Als je het leent. Dan trek je het weg. Dat geld had ook geleend kunnen worden aan bedrijven. Die diensten en, en dingen leveren. Aan, aan onderdanen. Die ze ook echt willen hebben. Als je het. Belast, dan haal je het natuurlijk direct weg uh, van mensen uh, uit hun portemonnee. Dus dan is het zo van, ja, we gaan je 1000 euro belasten... om je 1000 euro aan energiesubsidie te geven. Nou, daar, daar schiet je natuurlijk niks mee op. En dan met aftrek van kosten wordt het meestal 2000 euro belast... om 1000 euro aan subsidiegeld te geven. De ambtenaren moeten het ook nog allemaal administreren. Mm -hmm. En uh, als je dat geld bijdrukt, dan steel je het in feite... Gewoon van alle mensen die nu geld hebben... Uh, die, de, die de huidige geld vasthouden en die dat zien, zien dat in waarde verminderen. Dus hoe dan ook, je steelt op één van drie manieren, steel je geld uit de samenleving, om het dan terug te geven in de samenleving, in de vorm van een energie-subsidie, en dan zeg je, nou de hele groei, die groeispurt was helemaal aan ons te bedanken. Ja. Dit uh, wilde ik er even over zeggen. Daar hebben we gelijk al vier berichten afgehandeld. Ja. Dus uh, hoezo uh, dit gaat in het dachtwerk worden? <lacht> Ja, uh, uh. Uh, Man die huurt een kamer op een cruiseschip. Ja, maar wacht maar even tot zometeen Klaas erbij komt, hè? Ja, ja, het laatste bericht. Al... Daar gaan we dan een uur over praten. <laughs> motion. Uh, man die huurt een kamer op een cruiseschip. Uh, dat is goedkoper dan, uh, <laughs> dan uh, aan huis. Ja, dat is geen, geen WOZ-belasting. Dat goedkoper soort dingen, dan he? aan huis huren, ja. Dus uh, ja, ja het, hij was 2000 euro in de maand kwijt. Dus, ja. Oh. Dat wel een goede deal. En heb ik uh, de keuze uit 28 restaurants, geloof ik. En uh, uh, ja, wat had hij nog meer? Wel medische zorg aan boord. En uh, ja, kennelijk had hij wel een goed deeltje. Uh, Bovendien krijgen de bewoners van het cruiseschip de mogelijkheid om een kamer tijdelijk te verhuren als zij ze zelf niet zijn. In het geval van Wels kan dat zo'n 4500 dollar per maand opleveren. Dus uh, hij kan ook nog eens af en toe vast wal gaan zitten en zijn kamertje verhuren. Oké. Okay. Uh, ja, het is. Uh, maar dus het gaat dus om een Studio van 17 vierkante meter. Mm -hmm. uh, ja, het is natuurlijk makkelijk, want je bed wordt ook de hele tijd opgemaakt, wat je ook niet hebt in een uh, je kamer wordt schoongehouden, in een, uh, mm -hmm. in een uh, gehuurde kamer. Uh, maar dat doet een beetje aan seastedding denken. Uh, de, mm -hmm. Het schip wordt nog gebouwd in Kroatië. En dat is de bedoeling dat het in 2025 te water gaat. Ja, wat mij uh, al eerder opviel in die cruiseschepen is dat, die, dat personeel dat daar werkt, die betalen geen belastingen. Want die zijn geen onderdeel van geen enkele staat. Mm -hmm. Dus die, die kunnen hun belasting vrij inhouden. Uh, of hun inkomsten gewoon vrij, uh, vrij tot zich nemen. Dus uh, dat, is, um, ja, dat maakt een hele hoop uit. Dat maakt een slok op een borrel uit, zo Ja, Maar uh, dat, dit is dan alleen voor mensen die dan thuis werken, denk ik. hè. Dan heb je ja, ook nog satellietverbinding en dan zit je daar gewoon je, je, je dingetjes te doen. Ja, of je moet bij pensioen zijn of zo. Oh. Nou ja, hij had een appartement in San Diego, kost hem 2500 dollar per maand. Dus dan gaat hij goedkoper wonen, ja. Hm. Ja, ik, ik, ik denk dat internet wel vrij slecht is op zo'n boot. Nou, Ja, dan heb je zo'n uh, abonnement met, uh, hoe heet het? Met Elon Musk, hoor, dat Star, uh, Starlink. Starlink. Nou. Oh. Hm. Ja, dat is op zich ook nog wel redelijk betaalbaar, dat Starlink. Hm. ik weet niet ja. of die dat heeft en, uh, ik stond en, en ja daar krijg je inderdaad wel een hele goede internet voor een uh, acceptale prijs hè. Ja. ja goed, dan gaan we naar de volgende idee, weer eentje oké, okay, dan we sneller we gaan even kijken bij Patrick. Patrick van 25 wat is er met hem aan de hand uh, even kijken, hier, oh, hier hebben we hem uh, Patrick, 25 wil uh, niet meer verdienen, wil niet meer verdienen Anders raak ik al mijn uh, huursubsidie en uh, andere toeslagen kwijt. Zorgtoeslag. Hm. Ja, dat hoor je wel vaker. Hè? Dat, uh... Ja, dus, uh, inkomensval wordt dat genoemd geloof ik. Hè? Dus dat, uh, ja. Ja, als jij uh, meer gaat verdienen, dat je netto minder overhoudt. Hè? Ja, ja. Uh, het is begrijpelijk. Het is natuurlijk wel uh, iets wat, uh, wat de mens niet ambitieus maakt. Wat zou de school van Salamanca hiervan zeggen? <laughs> De school ja. van hetzelfde bakker zal zeggen dat huurtoeslag en zorgtoeslag eh, niet rechtvaardig zijn. Nee, nee. Omdat dit stolen geld is. Mm -hmm. Je pakt eerst iets, allemaal geld van mensen af en dan geeft ze hem weer een klein beetje kruimels terug. Ja, ja. Mm. ja het is... Uh... Ja, je moet eigenlijk uh, zo lang tegenhouden die promotie. Mm -hmm. Tot je er overheen springt. Zeg maar. dat, je, dat je zo ver omhoog gaat. dat. Uh, uh, dat het weer wel verdedigd wordt ja, er wordt nog wat gezegd in de chat uh, voor Patrick uh, is werken een luxe die hij zich niet kan permitteren ja ja ja ja, ja. Nee, dat zie ik inderdaad ook echt bij mensen hè, die, dan, die hebben dan een uitkering weet je die zijn in de coronatijd in zo'n uitkering beland en die komen er niet meer uit want die hebben zoiets van ja waarom zou ik dat doen want dan ga ik erop achteruit weet je wel ja, ze, wat je ook vaak ziet dat ze rekenen van ja, dan moet ik opeens 40 uur werken en dan krijg ik eh, 300 per maand meer of zo. Dus werk ik eigenlijk 300 gedeeld door 40, uh, um, uh, of nou drie keer 40 tal voor een maand, dus 120, en dan 300 gedeeld door 120, ah, dan verdien ik 2 euro per uur uh, als ik, of uh, 3 euro per uur of zo extra vergeleken bij die uh, uitkering. Want je raakt de uitkering kwijt en dan krijg je een loon dat iets hoger is daarvoor in de plaats. Ja. Dus uh, ja, dat, um, dat, uh, dat moedigt niet aan inderdaad. Mm -mm. En dan had ik een volgende bericht nog. Uh, er zijn onderzoek gedaan. Ja, er worden wel meer onderzoekjes gedaan. Ik, ik, dat is ja. overigens niet alleen oh. zo aan de onderkant dit. Hè? Want het is ook ja. zo dat, uh, ja, ik haal het wel eens aan dat die filmsterren in de jaren dertig of zo in de VS, die wilden ook maar één film per jaar maken. Omdat op een gegeven moment werden ze 100% belast. Wat er wat inhield dat uh, dat die tweede film maken, dat zou gewoon helemaal voor de belasting zijn. Ah. Dus uh, maakte maar één film per jaar. En, en dat, was, dat was natuurlijk niet alleen met, met, uh, met hun zo, iedereen die mm -hmm. meer ging verdienen aan de bovenkant. Die zat ook iets met van uh, ja, nou heeft het geen zin meer. En dan kan ik helemaal minder gaan werken. Was er, hoe heet je die nou? Was er niet uh, Nicolas Cage of zo? Die uh, ging heel veel van die shitty films maken. Waar hij dan uh, in zat. Van die goedkope films. Mm -hmm. Waar hij dan even zijn gezicht liet zien. Alleen maar om even een belastingsschuld te betalen. Of zoiets. Ik weet ah, niet okay. of hij dat was hoor. Maar uh, mm -hmm. die gingen allemaal B-films spelen. Mm -hmm. mm. Dat heb je dus ook. Maar mm. er is weer een onderzoek gedaan. Het mm. ging niet zozeer om, alleen maar om die... Uh, titel hoor. De, uh, Aardbevingsproblematiek, um, uh, ontricht leven van kinderen in Groningen. Maar eigenlijk ging het om de inhoud. Soms noemen we dat ook nog wel eens. <hijen> um, ja, Groningen zijn allemaal aardbevingen. En uh, nou ja, goed wat mij opviel was van uh, de kinderen die hadden dan moeite met gezag en autoriteit. <hijen> ja, Ze hebben te maken met voortdurende stress en een verlies van vertrouwen in de overheid. En zelfs in docenten. Meer, meer aardbevingen <laughs> ja, ja inderdaad aardbevingen voor de rescue <laughs> ja maar dit is ook nog eens in Oost-Groningen dus uh... ze toch niet veel vertrouwen in de overheid gelopen ja, uh, uh, ja Ja. ja en ze en wel goed. communisten zijn en een een plan willen uh, invoeren we. ja maar ze stemmen daar allemaal op de VVD toch <laughs> via de post ja, je hebt daar toch een gedeelte in uh, Groningen waar ze allemaal communisten zijn ja en daar waren heel veel VVD stemmers uh, die allemaal via de ja? post gestemd, hmm. ja. ja. ja er de zijn er onder van VVD en communisten ook niet zo snel verwachten. Er zijn heel veel van die, uh, ja goed, hmm. niet, niet van die officiële uh, journalisten, maar van die doe-het-zelf-journalisten daar naartoe gegaan om die VVD stemmer te zoeken. Om te sporen. En die konden dus ze niet vinden. Ze dus hmm. werden bijna opgeknopt toen dus mensen vroeger heeft die VVD gestemd. stemmen. Oh. Ja, Het proces leven? is niet helemaal zuiver, zeg jij. <laughs> nee. Nee, nee, nee. Maar goed, ja. Onderzoekers wijzen verder op dat kinderen via hun ouders last kunnen krijgen van uh, last kunnen krijgen gevoelens van onmacht. Dat bedoel ik dat kinderen via hun ouders last kunnen krijgen van gevoelens van onmacht, fatalisme en een verlies van vertrouwen in zichzelf en de overheid. Oké. Okay. Dat vind ik wel jammer ja. dat dat in één zin staat. Onmacht, ja. fatalisme, verlies van vertrouwen in zichzelf en de overheid. ho oh, oh, oh. Het gaat niet samen. Hm. Ja, ja. Dus, uh, ik zie een hele grote kloof. Die in keer gaat... Als je verlies voor vertrouwen in de overheid, dat je meer vertrouwen krijgt in, in jezelf en de mensen om je heen ja. die zich niet aan de overheid conformeren. Volgens haar is er niet één oplossing voor iedereen. Dat maakt het ook ingewikkeld voor zorg- en onderwijsprofessionals om ermee om te gaan. Het moet, het moet zijn heel, een multifaceted probleem hebben. Jongeren kunnen sinds 2023 een schadevergoeding krijgen als erkenning voor hun leed en verdriet. <laughs> oh jee. Ja, kunnen je... krijgen. Hè? En er is nog een verschil van, krijgen ze het daadwerkelijk? <laughs> ja, dat, je... dat is het probleem. Ik denk dat daar die hele idee van machteloosheid en dat je in die onmacht ja, nou, en dat dat nou daar, wordt het... daar vandaan komt. <laughs> ja. het, het wordt, als, je, als je machteloosheid subsidieert, dan krijg je meer machteloosheid natuurlijk. Dat is uh -oh. logisch. Dat als je zegt, er, er is een prijs. Als je maar leed en verdriet genoeg toont, ja, dan, dan krijg je een Shakespeareans drama met huilpartijen en sterfscènes en, en iedereen heeft nog meer leed en verdriet dan de ander. Ja, dit... Uh, ja. dit uh... Maar je ziet het niet dezelfde gaan ook als met de toeslagenaffaire, weet je wel. Die mensen die, die zitten ook nog steeds te wachten op, uh, op alles. Eigenlijk, erkenning geld, noem maar op. Hun kinderen zijn ze ook nog steeds kwijt. Weet je wel. Ze staat ook kunnen krijgen. Ze kunnen het krijgen. Dus ja. Als een wortel voor een paard. Je maakt kans op. Ja, dat ja, is hartstikke triest natuurlijk dit. Dus, ja. Ja, zo krijg je een bevolking eronder. Hè? Want dat is eigenlijk de truc. dat ja. uh, Als je ze allemaal kruipend over de vloers. Smekend om genade en, en medelijden wil hebben. Dan geef je gewoon een subsidie die, die dat beloont. Ja. En binnen no-time is er niks meer van zo'n karakter over. Oh, no. Ik durfde wel dat er ergens in, in baan, in dat, dat die file waar die VVD-BOO's zitten, het zo eens hadden. Nou, uh, Jan, Dirk, Diederik... Hoe uh, regelen we dat? Uh, ik, ik durfde wel dat ik die, die communist uh, op Groningen kan <laughs> laten kruipen. Ja. Oh, er, dat <laughs> dat doe jij dat? Gaat oh, je let onderduren. maar op. <laughs> Een subsidie. <laughs> Het zicht op een subsidie. Maar dat uh, Jan Hendrik, dat gaat toch veel te veel geld kosten als we, als we ze allemaal uh, de, de ellende in moeten subsidiëren. Nee, we zeggen gewoon, er is een kans op. Er is een kans op, zeggen we gewoon. Uh, net zoals al die, die, die uh, prijzen die, uh, als je dit invult, dan maak je een kans op een prijs van. <laughs> uh, uh, dat is dit, ja. Nou ja, het, het recht op revolutie, hè, waar we het net uh, nog over hadden. Hè? Of over dat, om een tyran te slachten? <laughs> ja, ik blijf altijd van de mening dat uh, ja, in sommige stadia, ik denk bijvoorbeeld met Hitler aan het eind, als de wolking eenmaal ontluisterd is. en je zou uh, Hitler in 1944 hebben kunnen vermoorden, dan had je de oorlog wel met een jaar verkort. Nou, maar ik denk, mm, mm, mm, mm. Ik denk we, dat dat gelijk afgelopen is. Dan haal uh, die andere ook nog even. <laughs> Ja, ik weet niet of die anders. Er zijn verschillende uh, aanslagpogingen geweest, hè, Pieter? Dus ja, maar. Komen we allemaal vanuit het leger. Ja, nee, maar dat geeft ook aan dat. dat. Uh, oh, dat zijn gevallen mensen. Dat ze vanuit het leger. Mm -hmm. zagen ze wel weer, ja, hij jaagt ons allemaal de dood in. En ja. dat hoor je nou in de Oekraïne ook zeggen van sommige soldaten, die anoniem mensen te blijven. Van met deze nieuwe commandant, worden we, die jaagt ons allemaal de dood in. Het is veel te agressief en. Uh, en ja, we rennen gewoon een mitreur uh, kogels in uh, onze dood tegemoet. En dan krijg je natuurlijk wel dat er een aanslag zou uh, kunnen worden gepleegd. En als dat lukt, dan denk ik dat, je, dat het wel ophoudt. Maar uh, ik denk dat als je Hitler had vermoord in 1939 of zo, dat het dan geen zak had uitgemaakt. Hm. Ja, maar wij gaan naar de volgende berichten. Uh, ja. nou, het ziet op, het zit op. Over Twitter gaat het. Hallo, is er oh, iemand? Ja. Sinds de implosie van Twitter praten wetenschappers alleen nog met elkaar. Dus Ze uh, die, die, dus zeggen dat er een implosie van Twitter is geweest, die is er gewoon helemaal niet geweest. Maar Ik van alle, niks. alle wetenschappers zitten niet meer op Twitter. Nou, veel wetenschappers zitten niet meer op Twitter. Na de overname door Elon Musk uh, is, het, uh, is het vreselijk geworden. Ook Peter Kuipers Munneke. <laughs> dat is dan ook een wetenschapper. Hij is glacioloog. <laughs> Oh, hij krijgt nou weerwoord natuurlijk eh, op, op, oh, yeah. op, op Twitter. Ja, dat, uh, dat willen we dat niet is, hebben. was het niet gewend. Wat is een glacioloog eigenlijk? Ijsgletsjers. IJs, uh, uh, oh, dat, oké. Okay. Klimaat uh, shit natuurlijk. Allemaal van mensen ja. uit uh, Tirol en zo. Die zeggen, nou, hier, hier mm. staat die gletsjer nog steeds hoor. Mm -hmm. <laughs> ja, nou, die, die gletsjers in Europa die zijn wel iets uh, terug aan het trekken. Maar uh, dat wil uh, dat, uh, dat oh, absoluut niet zeggen dat, uh, dat mm -hmm. er... Uh, dat er nou iets bijzonders aan de gang is. Want het waren ze al veel langer dan terug aan het trekken. Uh. Uh, maar hij mist nu wel het contact met de samenleving. Dus de samenleving die zit op Twitter. Maar en hij niet. Zou eh. je toch hij gewoon naar Facebook hij, gaan? Uh. Hij praat alleen nog met andere wetenschappers. Buiten Twitter. <laughs> maar uh, ja. Het is, het is natuurlijk steeds weer een ivoren toren. Dat worden die wetenschappers. Die helemaal, helemaal niet meer hebben Wat er in de, in de samenleving speelt. Of uh, ja. Dat, ze zijn inderdaad helemaal los en geïsoleerd. Hè? Mm -hmm. En ja, uh, dat is een rare, rare toestand. Waar we in terecht gekomen zijn. Mm -hmm. Maar er zijn dan gewoon mensen die zijn dus van, echt daadwerkelijk van Twitter af? Of die... Ja, ze praten nou met elkaar. Naar buiten toe waren we best eensgezind over de noodzaak van een ingrijpende verandering. Van de manier waarop we grondstoffen verkwisten en onze planeet omgaan. We praten met elkaar, maar ook met de media en de samenleving. Tot Elon! toen hij Twitter overnam heeft een groot deel van de actieve wetenschappers het platform verlaten, het ging namelijk vrij snel van kwaad tot erger, op Twitter had je altijd al last van anonieme pesterij haat, bedreigingen en getrol, maar vanaf de overname door Elon, kende het anti-wetenschappelijke sentiment, en wie zo genie, het racisme, de haat de homofobie, geen grenzen meer sinds Elon is de hoeveelheid haatreacties verdubbeld, vermoedelijk doordat het platform nauwelijks nog modereert het aantal nepaccounts en trollen is sterk uh... gegroeid ja, ik, ik zie eigenlijk nooit haatreacties, maar we weten dat zij al heel di snel dingen haatreactie vinden. Als, je, ja. als uh, Trump zegt dat uh, iemand die hem van, kracht, van verkrachting beschuldigt en, uh, en dat niet gedaan heeft, dat hij die een crazy bitch noemt, dan is het al uh, een haat, een hate crime. Uh, so, ja. Ja, zo kan je natuurlijk uh, lang doorgaan. Vol, volgens mij is ergens... sommigen al een hate crime als je het niet met hen eens bent. Ja, en dat was natuurlijk een mooi voorbeeld van de BBC, die had een interview met Elon Musk. Ja, de hoeveelheid heet is uh, zo toegenomen op jouw platform. En het uh, is niet meer om aan te zien. En toen vroeg om, nou noem eens één voorbeeld. Uh, dat moet, moet je toch wel kunnen doen. Nou, één voorbeeld noemen. En hij kon niet één voorbeeld noemen met een heleboel aandringen. Ja noem, ja, noem nou eens één voorbeeld. Ja, toen bleek dat hij niet meer op Twitter zat. Bleek dat hij niet op Twitter zat. Zeg maar. <laughs> het is gewoon iets, maar wat, ze praten elkaar na en ze... En ze uh. En, en, en als een goede wetenschapper weet je natuurlijk wel een of ander onderzoekje te, te verzinnen, waar, waar, waardoor het uh, aantal haatreacties verdubbeld is. Dus er staat hier een linkje achter. Dus, nou, Dan krijg je een of ander, een van, die, van de, de kameraden, die heeft uh, One billionaire owner twice the hate, Twitter hate speech, search with must study says. Nou, daar heb je weer een of andere study natuurlijk. Die, uh, nou ja, die koop je gewoon uh, drie halen. Vijf betalen, Nee, andersom. Vijf ja. halen, drie betalen van de studies. Die zijn net, net zo makkelijk te kopen als influencers, uh, die uh, wetenschappers. Dus, um, ja, ik ja, vind het eigenlijk ik... wel uh, veel leuker geworden, want je, je komt ook echt van alles tegen. Hè? Dus je, je, komt, uh, je, je komt niet alleen ja. maar gelijkgestemden tegen, dat, dat is mm. eigenlijk best wel saai. Ik kom dan ook mensen met een hele andere mening tegen. Dus uiteindelijk kwam ik daadwerkelijk in een groep uh, ja, racisten, ja, die schijnen te bestaan. Die hangen ook op Twitter rond. En nou ja, er zat allemaal grappen over mensen van een andere huidskleur te maken. Wat moet je hun eens zien. Ha, ha, ha. Dus dat is verder scrollen. kom communisten tegen. Nou ja, die, die heb je ook. Hm. Dus nou ja, die hadden ook een dingetje. En dan scroll je weer verder. En dan kom je ook gewoon... Ja, er kwam anarcho-christenen tegen. Die, die heb je dus ook, hè? Ja, ja, natuurlijk. Ja, nou, die heb nog een... Harde... Ja, mises nee de boel... Ja. Zijn ook christenen vaak, ja, die komen nog tegen. En ja, nou dan schrooien we verder. En nou dan kom je weer een groep tegen die, die een mening hebben. Ja, ik vind het wel leuk. Dus ik, ik hou week... niet van, van mensen die altijd met me eens zijn. Ik, ik hou aan. juist van, van he, mensen die gewoon een mm. totaal andere visie hebben. Ja, dat vind ik leuk. Hier zit ja. het, uh, toch is Mastodon nog niet nog, van nu nog lang niet wat Twitter ooit was. En dat komt doordat er weinig buitenstaanders zijn. Geen toehoorders. Geen maatschappij. Wetenschappers mm -hmm. praten op Mastodon wel met elkaar, maar nauwelijks met anderen. Dat is een probleem. Dus, uh, <laughs> nou, ga dan naar Twitter toe. Nee, dat kan niet. Want uh, nou, wat, wat ik wel eens op Twitter ervaar, is dat je van die. Uh, een uh, postje een bericht zo. dan krijg je een like. En dan denk je: Joepie, iemand vindt mijn bericht leuk. En dan ga je kijken en dan is het een of andere uh, uh, Snol. <laughs> en dan weet je gewoon, als je door de tijdlijn <laughs> van Snol heen kijkt: van oh, oké, okay, dit heeft niks met mijn post te maken. <laughs> Dat is wil uh, ja. gezien worden. <laughs> ja, die heeft een agenda, maar... maar... Je hebt nog geen blauw vinkje zeker. Nee. Als veranderen, als, je als je een blauw vinkje hebt. Als je een blauw vinkje hebt, kan je ja, gewoon en dan kopen. Dan verandert alles. Dan, dan, dan verandert alles. Hmm. Dan verandert alles. Maar moet je dan ook niet een paar uh, uh, uh, publicaties hebben of zo? Je moet een, iemand zijn of... Uh, ik ben er gewoon niemand natuurlijk. Nee, dat, is, dat was vroeger. Nu, nu kan iedereen een blauw vinkje hebben. Ah, oké. Okay. Dat was een van de redenen dat heel veel mensen celebrities vertrokken. Die hadden zoiets: potverdorie moet ik er nou voor betalen? Oh ja. Eerst kreeg ik het een voor. Maar moet praten. je dan legitimeren? Moet, betalen, voor, moet je legitimeren voor ja, dat, ja, dat, uh... weet ik niet, dat weet ik niet, ik heb geen blauw vinkje. Dus uh, ik overweeg het nog. Maar uh, nu, nog steeds, nu, nu vind ik het nog steeds prima. Dus uh, ook heb ik geen blauw vinkje. Ja. Ik, ik weet niet eens hoe duur het kost. Dus uh, ja. Maar uh, door klimaatverandering, jongens. Ja, ik heb het idee dat er bij Twitter is het een beetje zo dat uh, als jij bijvoorbeeld reageert op een, uh, op een uh, bericht van uh, Paternotte of uh, Pieter Onzicht of uh, Jesse Klaver of een van die maloten, dan uh, krijg je daar meer van. Dan, dan heb je het algoritme, oh ja. die wil je kennelijk, je wil graag uh, met, met global warming alarmisten praten. Nou eh. Uh, dan, uh, dan geven we je nog tien of zo. Maar dan word je op een gegeven moment overspoeld met maloten. Want uh, oh, mm -hmm. als je geïnteresseerd bent in maloten, er zijn genoeg maloten op Twitter uh, nog. Uh. Right. En, uh, en bij TikTok werkt het andersom, uh, heb ik begrepen. Ik zit zelf niet op TikTok. Maar daar is er gewoon. Als jij, als jij klikt op een video van, uh, van paarden die door de wei lopen, nou, dan krijg je een heleboel paarden die door de wei lopen. Of tenminste, dan, dan krijg je, je krijgt dingen die je leuk vindt. En bij Twitter eindig je meestal met dingen die je haat. Mm -hmm. Oh, dat, nee, dat heb ik nog zelf nog niet zo ervaren, hoor. Dus, en je uh, komt wel bij racisten en communisten terecht. Ja, en dat, get, dat, dat, heb ik nooit, te. daar heb ik nooit om gevraagd. Ik heb nog nooit nee, iets... Nee, op, nee. Maar Dat is, dat, dat is kennelijk het nee. algoritme, weet jou te triggeren. Nee, want dan zou ik heel veel uh, van die, van die TA-shit uh, kijken. Want uh, ik, ik heb een paar die ik echt volg. Nou, dat en, is volgen, maar als jij reageert op een of andere racist of zo, dan krijg je meer racisten, denk ik. Ja, kennelijk heb ik dat dan gedaan of zo, zonder nou. dat ik het wist. Maar... Nou, ja, maar goed, dat ja. is heel verleidelijk. Dan zie je weer een van de, een ja. van de nonsensberichten en ik jou oh, die zal ik even rechtzetten. En dan, uh, dan reageer je erop en dan gaat het algoritme in werking. Je zegt, oh, interactie, dat moeten we hebben. Meer van de, meer, je krijgt de hele groene links Tweede Kamerfractie over je ingegoten. En, en op een gegeven moment denk je van, ja, maar mijn, mijn ervaring wordt steeds vervelender. Het is wel verslavend om dat om tegenin te, te vechten, zeg maar. Maar het kost veel tijd en je schiet er niks mee op. En, nou, ik moet niet zeggen van, ik eens er avond nou te denken waar ik dan allemaal op gereageerd heb, maar... Nee, ik heb daar, daar niks van teruggekregen of zo. Dat ik van de dingen waar ik dan echt daar op gereageerd heb, ik heb daar dan niet meer van teruggekregen. Dat, dat valt mij. Dus, euh, het is nog steeds wel een, een, een allegaartje van dingen wat ik zie. Dus, euh, dus ik, ik weet niet hoe hij, hoe hij zijn... Uh, ik, ik weet niet hoe jullie Musk zijn uh, <tnan bij charles> Twitter geprogrammeerd heeft. Ja, ik heb het wel uh, gemerkt, in ieder geval, dat ik denk: van door, nou zit ik alleen maar met, uh, met global warming luien. Het, het, het, het is, niet je, warming is niet zo dat ik daar nou zo graag mee converseer. Ja, goed. Ja, ja, uiteindelijk, ja. om mezelf te beschermen, dan, dan uh, blok ik ze vaak maar. Oké, okay, mute of uh, uh, laat de, de, deze maar even niet meer zien. Het uh -uh. kan ook zijn dat hij uh, dus de algoritme te maken heeft met uh, reageren op wat je allemaal blokt dat je daar meer van krijgt. Nee, juist minder. Juist minder. Uh, ja, okay. Maar voor het, we, we moeten geen drie uur duren. Dus we moeten uh, doorgaan. Hartstikke uh, right? idee. Wow. Maar we hebben ook even een global warming bericht. Om ja. <laughs> ja, dat dat zijn berichten die ik dan krijg. Ja. Klimaatverandering. Uh, tot de aarde meetbaar. Minder uh, rap. Om haar as. Uh, met. Uh, gevolgen voor de. Wereldwijde tijdmeting. Oh jongens, ja, de dus, tijd uh, gaat eraan. Ja, dit is weer zo'n propaganda berichtje. Uh, ja, de, de, uh, wij hebben de klimaat, zijn we aan het veranderen. En daarmee zijn we de aarde aan het af, afremmen. Wordt steeds, die gaat steeds uh, steeds langer. Maar dat, dat is niet zo. En ik heb wel eens uh, ergens gelezen dat wat er gebeurt is dat uh, de maan, en die hebben, die hebben natuurlijk getijdenreacties reacties van de maan. Mm -hmm. En... Dat resulteert erin dat de planeet steeds een beetje vervormt, Die wordt een beetje, net zoals de zee, zee vervormd. Uh -huh. En daar komt energie uit vrij. Dus die, die, die uh, epa vloed bijvoorbeeld, uh -huh. die, daar zit energie in. En daar kan je, die kan je eruit halen met een getijdencentrale bijvoorbeeld. Uh -huh. Maar waar komt die energie vandaan, vroeg ik mij wel eens af. En die energie, die komt uh, vandaan uit de... Um, uit de draaisnelheid van de aarde uiteindelijk. En de, ja, en de, ja. en de hele kinetische energie die in het aarde maanstelsel zit. Dus dat betekent dat naarmate je die energie eh, langzamerhand gedissipeerd wordt door de, door de elastische bewegingen van de aarde. Mm -hmm. eh, wordt het, eh, verdwijnt die energie uit de draaienergie. Dus ik denk dat dat, dat, uh, dat het altijd zo is dat die, uh, dat die, dat die dingen vertragen. Mm -hmm. Omdat je gewoon de hele energie dissipeert. Uit het ja. bewegende stelsel. Uh, uh, uh. Je, je, ja, je consumeert eigenlijk bewegingsenergie uh, van het uh, stelsel aarde, maan, zon. En daarmee moet het langzamer gaan draaien. En het gaat natuurlijk dan ook maar om een heel klein beetje. Ja. Je kunt gewoon nog tv blijven kijken en je elektrische fiets opladen niemand die er wat van merkt, zeg maar. Ja, zij hebben het hier over... door het smelten van de ijskappen tegenwoordig... van de klimaatverandering. Nou, Ondanks hier op een record aan de zuidkant... Uh, zakt steeds meer smeltwater... richting de evenaar. Vanuit de ruimte gezien heeft het een heel klein beetje uit... Uh, dat, uh, waar het vanuit de ruimte gezien... heel klein beetje uitstult. Het netto-effect is vergelijkbaar met een schaatser... die de pirouettes draait en zijn armen uitsteekt. De planeet remt door dat uitstulpende water... en een heel klein beetje af. Dus zij zeggen eigenlijk... Van, uh, ja, doordat die bij de evenaar dikker wordt, krijg je, wordt je draaimoment wordt groter. En dan, uh, dan ga je langzamer draaien. Net zoals je in een, in een draaistoel zit en je armen intrekt, ga je sneller. Als je je armen uitstrekt, dan ga je langzamer. Hm. Uh, ja, ik denk dat dat eerder te maken heeft met, uh, met de app en vloed, de uh, energie die geabsorbeerd wordt. Hm. Ja. We hebben nog een Nigeriaanse vrouw. Die uh, riskeert celstraf om een recensie over uh, een tomatenpuree ja, als je, dacht, als je dacht was dat het in Nederland erg was, dan, dan kan je altijd nog naar Nigeria kijken. En dan denk je, oh, ja, er was iemand die schreef een, een verhaal over de tomatenpuree, dat het eigenlijk pure suiker was. En toen heeft de fabrikant Erisco Food Limited, die uh, heeft gezegd, dat is een haatreactie. Dat is gewoon een pure haat en laster en... Uh, <lacht> Als het je niet bevalt, gebruik dan een andere puree in plaats van je beklag te doen op sociale media. Daarop reageerde de vrouw dat ze de tomatenpuree pure, pure suiker vond. Een week later is ze gearresteerd. De politie van Nigeria beweert volgens en dat de vrouw haar Facebook-account gebruikte om mensen tegen het bedrijf op te zetten. Daarvoor zou de politie overtuigend bewijsmateriaal hebben gevonden. Wat het wow. wijs precies is niet bekend gemaakt. Nou, dus al Facebook -reactie ja, ja, dat zal een Facebook-reactie zijn Ja, dat kan je gewoon lezen. <laughs> oh god. Zeven <laughs> miljoen NARIA moeten ze betalen als boete, maximaal drie jaar krijgen en een boete van zeven miljoen NARIA. Dat is vijfduizend euro, die NARIA is geen zak meer waard. Nou ja, ja dus <laughs> ze, zijn dus uh... ze zijn daar heel erg bezig om die centrale bank in te voeren en heel erg geld te drukken om het, om het, om het een beetje overeind te houden. Maar, daar, daar ja. weet je wel van wat, wat uh, inflatie is. Ik heb, ik heb een keer met zo'n zo prins uit uh, Nigeria ja, ja, gemaild. Een Nigeriaanse prins, ja. <laughs> ja, die dat had jij mij gemaakt. gemaild. En, <laughs> en, en over geld. Niet <laughs> ja, over geld. Hij had, er, het... hij had een heleboel geld liggen, zei hij, ik. Ja, ik zei, ik heb het ook. Dus ik, uh, maar hij wilde dat ik vijfduizend euro opgemaakte. Zo'n typische ik had gewoon... Nigeriaanse prins, ja. <laughs> Dus ik had allemaal uh, fotocopieën van, uh, van, uh, van allerlei duizend euro biljetten van uh, hier op print maar uit. Dan, uh, dan heb je vanzelf je vijfduizend uh, euro. En toen zeiden ja maar dan is het geld niks meer waard. Ik zeg, goh jij, jij weet meer dan de Europese centrale bank. Dus dan reageerde hij terug, gaat het echt zo daar bij jullie in Europa? Ik zeg, nou dus ik stuur een paar krantenartikelen van de ECB dat ze allemaal geld printen. Ik was helemaal gechoqueerd. Ja, ja, hm. uh, hun, hun hebben er al ervaring mee, dus uh, ja. Dus ik vond het wel leuk. Ik, heb toen bijna, ik had toen een blog, toen heb ik de hele correspondentie heb ik daar gepubliceerd toen. Dus uh, ja. ja, kun je het allemaal nalezen. Maar, uh, ja, dat bij... is ook wel weer hoopgevend dat iemand in Nigeria... Hmm daar ook achter kan komen. Ik. En ik heb het ja, ja. idee dus in Argentinië lijkt het of ze er ook achter zijn gekomen. En dat is toch wel volgens mij de kracht van het internet. Ik geloof dat in Brazilië ook een hele grote Mises-fractie Mises heeft. Mm -hmm. dus die, die mensen beginnen toch langzamerhand door te krijgen. En, en in Argentinië waren ze natuurlijk al drie keer alles kwijtgeraakt. En die, en die mm -hmm. twee keer daarvoor hebben ze niet het idee gehad van... Van, hé, uh, hey, hier moet wat gebeuren. Of hier is iets structureel mis. Gewoon, we moeten een ander poppetje stemmen. En, en nu hebben ze kennelijk toch wel doorgekregen. Van dat het probleem die overheid is. Ja, ja. ja. Hoe gaat het verder nog met die vrouw uh, uit Nigeria? Is daar wel iets over bekend? Nee, eind mei doet de rechter in Nigeria uitspraak in de zaak. We houden het. Uh, we volgen het. Hm. Um, Non-binair uh, badgast klaagt grootste... Gay sauna van Nederland aan. Ik voel mij niet welkom. Ja, dit is, okay. uh, in Nederland hebben we ook rechtszaken. Niet over tomatenpuree, maar ook de Nederlandse rechtelijke macht houdt zich met belangrijke zaken bezig. Mm -hmm. Want uh, er is een Arnhemmer die wilde uh, de Gause, Gay sauna Steamworks bezoeken. Hij voelt zich niet welkom. De reden, de sauna gaf geen entreekaartjes voor non-binaire gasten. Oké. Okay. Mm -hmm. Dat deugt niet, vindt de Arnhemmer, die zichzelf uh -huh. geen man en geen vrouw voelt. Non-binaire gasten moeten bovendien het duurdere mannentarief betalen. Wacht even. Dus in een in gay sauna is het mannentarief hoger? Hm. Geen idee. Wie krijgen dan, uh, dat lage tarief, de lesbiennes of zo? Zit, zitten die daar ook in of zo? Misschien altijd een ladies night. <laughs> <laughs> Ik geen idee. komt Ladies niet. night in de gay sauna. <laughs> ja, voor de lesbiennes. Hm. Het is vreemd, maar in ieder geval, de, Amsterdammer, de Arnhemmer stapte daarom naar het college voor de rechten van de mens. Doe maar, hup, gelijk groot aanpakken, mensenrechten zijn idee. over. De zaak diende dinsdagochtend. De non-binaire persoon en de eigenaar van Steamworks in Arnhem waren allebei aanwezig om een standpunt toe te lichten. De persoon wilde de gemengde avond in Steamworks bezoeken. De bestudering van de website leverde echter alleen maar vragen op en geen antwoorden over non-binaire gasten die welkom zijn op die avond op een kaartje voor mannen. 32,5 euro, de helft duurde een entree die vrouw betalen. Ja, dan ben je toch gewoon vrouw? Dan ben je, als je, dan, dan zeg ik gewoon, ja, uh, ja dan, ben ik, uh, dan ben ik opeens vrouw. Maar dat wil hij dan ook weer niet. Hij is non-binair. Uh -huh. Even kruisje in zijn paspoort staan, verdomme. Uh -huh. <laughs> maar het is wel baf dat, uh, dat het doet een beetje aan de PvdA denken. Van, van al die onderdrukte groepen die met elkaar in, uh, in de weg komen op een gegeven moment. Ik denk dat deze man alleen maar non-binair is geworden ja, dat is een gok van mij hoor om het gewoon leuk vindt om te klagen. Ja, ja ik denk ook, uh, dat denk ik zelf ook. Ik denk dat dit is net zoiets als die die, dat uh, mag ook, hoor. die gay koppel die naar die bakker toe gingen om een taart voor hun gay wedding te kopen. En die bakker die weigerde dat. Ja. En, en zij kwamen daar met een cameraploeg binnen en ze waren drie staten doorgereisd om, om naar die bakker te gaan om een taart voor hun gay wedding te eisen. Omdat ze eigenlijk wisten gewoon dat, dat doet hij niet en daar gaan we een groot drama van maken. Op zoek gaan naar. naar uh, ja, het is eigenlijk gewoon een daad van agressie. Je gaat de, je gaat de staat tegen jou uh, inzetten. En dat is bij deze figuur ook zo. Had ja. iemand nog gecontroleerd of hij dat stel überhaupt ging trouwen? Nee, nou, ik denk dat, dat dat zelfs niet het geval is. Daar, ja. <laughs> ik denk dat dat uh, allemaal verzonnen was. Of alleen om die christelijke bakker uh, uh, op kosten te jagen. Ja, uh, uh. Die overigens uh, een steunactie begonnen, zijn boete komt betalen van 80.000 en daarna, daarna, geloof ik, uh, of denk ik, nog, nog veel bekender is dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan daarvoor. Dus, uh, Heel christelijk uh, Amerika wilde gewoon een wedding ja, van hebben. Mensen, nou zijn de <laughs> mensen die reizen drie <laughs> staten door om bij hem een taart te kopen. <laughs> uh, uh, uh zodat ze op kunnen scheppen op een christelijke bruiloft. Van, ik heb een taart van die ene. Ja, weet je, die ene bruiloft, die ene bakker die. Toen... O, jij bent een OG. Jij bent een OG. Ja. <laughs> hm. Geschrokken reacties op de op vervolging van uh, Raisha Blommestein. Er is iets uh, ernstigs misgegaan. Niets uh, ja, mis aan van het gaan. Dat, uh... Van dat uh, televisiestation Ongehoord Nederland. Waar ze er gemikt is geloof ik. Oké. Okay. Um, en die uh, tweeten. Een filmpje over een aantal. Uh, uh, ja, over een blanke man. Die in elkaar geramd werd. Door wat uh, allochtonen. Uh -huh. En die kreeg opeens de politiebezoek. Oké. Okay. Uh, een bezorgde politie. En ze werd meer dan drie uur ondervraagd door twee agenten. Oké. Okay. Uh, voor het plaatsen van een tweet. Dus dat heb je nou ook al in, in Nederland... ...dat, dat je, je tweetcriminelen hebt. Dan hier op Nigeria te lijken. <laughs> ja, het is nog net geen... Uh, ...tomatenpuree... ...maar het uh -huh. komt er weer op hetzelfde, hetzelfde... ...neer. En dat is wel... ...ja, dat vind ik wel weer vreemd hoor... ...dat, dat het dus inderdaad... ...dat eigenlijk wat Flavio... Uh, ...ook al gebeurd was. Dat er opeens een politieagent... ...in de tuin stond. Die waren bezorgd. Die waren bezorgd inderdaad. Maar... Uh, oh. Jongens, jongens, kunnen we nou niet mensen gewoon wat laten schrijven en laten tweeten en doen? Ondertussen heeft Dennis nog steeds zijn fiets niet terug. Het is een vorm van staatsintimidatie, dat is ook zo. nou is er ook met jullie, Anna Sanchez. Ik weet niet of je dat mocht. Er komt misschien een deal aan. Dat is wel interessant. Ik ben benieuwd of dat doorgang gaat vinden. Maar het was natuurlijk ook een blamage dat ze zeiden... Well, ja, uh, die autocraten in Rusland... die, die, die, die, die uh, zetten de vrije journalistiek gevangen en zo. Of die, of die, uh, en dan, uh, ja, de enige reactie die daar steeds op binnenkomt... is uh, duizend replies, uh, Julian Assange. <laughs> en ja, dat is natuurlijk uh, iets waar ze, waar ze ook niet mee... Ja, dan komen daar niet bij weg. Het wordt moeilijk voor hen om uit te leggen waarom zij een geweldige democratie zijn en, en Rusland ja. een autocratie. Kan het ook niet zijn dat degene die jullie in de Stans dood wilden hebben, ook niet meer bij de CIA zit inmiddels? Nou, ja, oh, denk ik niet. Ik denk niet dat dat van één poppetje afhangt. Hè. Ja, nou, er was iemand die zei, we hebben te kill the son of a bitch. En, uh, ja, ja, ja. Die, ik denk dat... Dat Satoshi had toen al door met Wikileaks uh, van, oh, dat is een beetje gevaarlijk wat er nou gaan doen, uh, Bitcoin aan, de, aan de Wikileaks. Nou, nee, nee, dat was, uh, hij, de, de, het argument van Satoshi was dat het netwerk daar nog niet klaar voor was. Want dat zou zoveel op kunnen leveren van, we hebben dit nog niet getest, weet je wel. Ja, maar daar dat... zit een bepaalde angst achter. Er zit een bepaalde angst achter, niet zozeer voor capaciteit, denk ik, maar ook voor van, uh, shit, nou zitten we de verkeerde luie in het verkeerde wespennest te steken. Nee, nee, Denk... want ze komen allemaal uit hetzelfde wereldje, dus... Uh... Ja, dus? Ja, ze kennen elkaar, dus... Dus? <laughs> we zitten niet in... uh, als je in hetzelfde wereldje zit, dan ga je niet zeggen tegen je, iemand uit je eigen kring van... Uh, je, je bent van het verkeerde wereldje. Voor, voor, voor Satoshi was het echt van... Uh, meer, meer een technolo technologisch iets. Uh, argument van de... Um... Want het netwerk kan dit uh, nog niet aan. Dan gaat straks iedereen het gebruiken. En dan. We zijn nog bezig. Dit, uh, dit zit nog in een betafase, nee, zeg maar. Het was zeker niet aan ja. een capaciteitsgrens op toe of zo. Of, nee, ik, mm. ik, ik, ik weet niet. Het kan ook zijn dat hij dat als een excuus gebruikte. Maar dat is wel ik dat zeker nog aan herinner, Als, jij, je, hoor, dus als uh... jij de CIA in de wielen gaat rijden, is ook publiekelijk? Nou, gewoon toen uh, al met de CIA te maken. Dus, ja. Dat je dan. Uh, je weet gewoon, ik ga nu. Wat, wat die. Uh, Schumer, Schumer ook zei uh, over Trump. De, van, ja, nou, hij gaat tegen de veiligheidsdiensten in. Uh, they have six ways from Sundays of getting back at you. Dat is gewoon dom, zei hij, om tegen de veiligheidsdiensten in te gaan. Want die, uh, die kunnen je op weet ik niet hoeveel manieren pakken. En dat zag je eigenlijk bij Trump gebeuren. Dat die, Hij won de verkiezingen, maar hij werd op zoveel manieren gepakt. En ik denk dat, dat als jij, ook als je in, in het verzet zit, dat je wel doorhebt van, um, ja, dit is wel een, heel, een hele gevaarlijke steen om tegenaan te schoppen. Misschien zijn we daar nog niet klaar voor. Uh ja, misschien kun je een technisch argument verzinnen, maar nou in ieder geval in die uh, die berichten van Satoshi, dat bleek uit dat ze dat meer uh, dat die uh, meer over dat dat het uh, dat, ja dat we nog te, te vroeg zijn om uh, naar buiten te treden, zeg maar. ja wat, wat mij nog bijstaat, nou daar is Klaas die, die, die weet het antwoord op. hij ja, weet alles. ja hoi hoi hoi <laughs> Nou, we hadden net over uh, Satoshi Nakamoto en dat um, zijn reactie op uh, Wikileaks. Dat, um, nee, zijn, re zijn reactie op dat de Wikileaks uh, Bitcoin ging gebruiken. Kan jij dat nog herinneren? Wat, wat was het argument dat hij had? Uh, gewoon dat de mensen hadden die dat aan hem wouden overmaken. Maar, ja, uh, hij, hij is was er op tegen. Wat, nee, het is uiteindelijk over de school van Salamanca gegaan. Oh, uh, uh, uh, uh, uh. Okay. We zijn daar al lang mee klaar. Ja, dat gebeurt dan, hè? ja, ja. Uh, uh, uh. Uh, nou ja, er, zal vast ook... al, er zal vast ook wel iets anders gezegd zijn, maar ik denk dat uh, de meeste mensen die dat doen die hebben gewoon omdat ze het kunnen krijgen dus dan, het zijn mensen die willen dat overmaken en uh. Dan, uh, ja, dan stellen ze dat beschikbaar ja goed dat ik zat meer, meer vanuit mijn geheugen te, te redeneren wat ik er nog van wist, maar het was dat um, Satoshi Nakamoto die reageerde toen negatief over dat um, uh, hoe de WikiLeaks bitcoin wilde accepteren. Ja. En wat ik me vaag nog kon herinneren, want het is al heel lang geleden, was dat hij zoiets had van ja, dit netwerk kan er nog niet aan en er zit nog in een soort beta fase. Mm -hmm. dus, uh, ja. Net als nu eigenlijk. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <lacht> ja. Netwerk kan nog steeds niks aan. Nee, nee precies, precies. <lacht> nee, maar ja, goed ja. ik denk dat dat technisch zeker aan had gekund toen uh, uh, ja, want ja. het, het zat nog heel ver van een capaciteitsgrens uh, af ja, ja. Uh, maar goed, ja, we hebben nog, uh, nog een paar berichten, hier hadden we al over gezegd toch, over we um... ja, moet, ja. moet het tempo erin houden het tempo erin houden het is altijd trager ah. ik, had, uh, ik ben verbaasd dat jullie nog zijn ja, hoe laat is het eigenlijk, hoe laat is het? 10 uur, 7 O Oh ja, ja, ja, ja. Als ik terugkom uh, van mijn wandeling, dan uh, is het alweer voorbij. Maar wat de eerste heer Hugo hè is, uh... Ah, kijk zo. Ja, ja. Ik heb me speciaal even verdiept in iets Daar is het helemaal niet over gegaan. Nee, nee, maar we gaan, de, nou, de de, um, gaan het later, uh, volgende maand over uh, die niets hebben. Prima. Ja. Uh, de Britse, uh, jij ja, wilde het over de snor hebben. Waarom had je zo'n belachelijke snor had? <laughs> <laughs> dat, was, dat was toen waarschijnlijk heel normaal ja ja, ja. maar die ene foto, die, die bekende foto van hem dat hij met die snor en, en die ogen staan helemaal zo wijd open en maar ja, op het was hij toch ook uh, gek geworden dus, uh, was dat niet al op dat moment nou, dat is, nee nee nee het is ook hij heeft nog goed. een hele tijd geleefd dat hij uh, kierenwiet was oké okay. Nou, dat zal Hugo het vast, wel, uh, zal hij vast wel gaan nuanceren. Maar uh, ja, die, die foto staan die ogen altijd zo helemaal zo wijd open. En altijd zoiets van, gebruik hij nou koken of heeft hij heel veel espresso gedronken? <laughs> ik denk dat die foto was al een tijd dat hij al in het gesticht zat of zo. Nee, want, nee, nee. want ik weet, zeker, ik heb van die foto's gezien dat hij in dat, in dat gesticht zat. Dat heeft hij ook zo zijn ogen wijd open. Maar misschien is het algemeen algemene uh, eigenschap van hem die behouden is geweest gebleven na zijn transitie. Misschien had hij van de fotograaf van. Uh, kijk even naar dit dingetje, dan ga ik de foto nemen. Dus dat hij echt zo. Eh, uh, uh, zo mm. <laughs> nee, maar goed, ja, we gaan naar het vol volgende bericht. De uh, Britse regering uh, vermoedt uh, Rusland zit achter een complot over prinses Catherine. Ja, uh, ja er was een complot over die Catherine dat. Uh, ja, ze ja, ik weet niet of dit uh, ik had een complot gehoord, ik weet niet of dat uh, dit complot was. Mm -hmm. Maar dat ze zwanger was zou zijn geworden van de een of andere uh, ja, tennisleraar Bijbelen. of stalkeleg daar of uh, personal trainer, of weet ik veel wat. Van uh, Lady Diana achter En die is opeens doodgevonden, met zijn hoofd ingeslagen thuis, en okay. als zelfmoord. <laughs> ja, uh, Zo'n zo, zo soort verhaal was het. Uh, en uh, ik weet niet of, of dat het complot is wat ze hier noemen. Kan ook een andere, Hij had zelfmoord uh, gepleegd door zijn eigen hoofd in te slaan. Ja, maar dat, dat is altijd verbazingwekkend uh, okay. hoe je dat uh, net zoiets als twee okay. keer in je hoofd schiet. Uh, maar dat is een complot als je, de vraag stelt. Ben je als je daar vragen over stelt. Ja, zeker. Mm -hmm. um, en het leidde tot een stroom aan speculaties toen de, de, het was dat, zij, uh, dat ze een buikoperatie zou ondergaan. En tot Pasen rust moeten houden. En, uh... en wie is überhaupt prinses Catharina eigenlijk? Nou, nah, dat doet er helemaal niet zo toe. van ja, Monaco? Nee, het Engels dacht ik. Oh. niet. Ja, Britse prinses Catharina. Oké. Nou, dat doet er verder niet toe. Wat, wat, wat mij hieraan opviel is dat, het, dat de media hier met een complottheorie over complottheorieën komt. Want wat als je kijkt, dus, dus de, de Britse regering vermoedt. Dat Rusland achter de complottheorieën zit. Dus, dus ze hebben eigenlijk een complottheorie. dat, dat Rusland complottheorieën verzint. <lacht> dat vond ik wel. dat vond ik wel. Uh, ja, meta. Dat was wel meta, was dat gewoon. Uh, dat, uh, dat je dus wel een complottheorie mag hebben. over wie complottheorieën verzinnen. Maar je mag mm. geen complottheorieën hebben. <lacht> dat dat is, ben, je helemaal, ben je helemaal niet gek. Maar je mag wel een willekeurige theorie gaan ophangen. over wie die complottheorieën verzonnen heeft. Als je nou gaat afvragen van waarom lijken die kinderen van Lady Diana zo op, op de butler. Of op de tuinman. Mm -hmm. <laughs> Zet die foto naast elkaar. Ja. <laughs> maar Complot... dat is wel geen uh, complottheorie of wel? Komt ook Complot... van Rusland. Um, ja, dat, is, uh, dat is ook, uh, komt denk ik ook van Rusland, ja. ja wat, <laughs> wat, uh, wat ik ook altijd apart uh, vind is dat, uh, dat zij zelf had een foto naar buiten gebracht... die helemaal gefotoshopt was. Ik weet niet of je dat... Uh, daar werd ook heel druk over gegrapt. Op uh, Twitter onder andere. Want uh, het punt was een beetje... dat er zaten een paar handen bij die niet klopten. En er zaten gewoon een aantal dingen van... De, dat de, dat is meestal van de AI, denk ik. Als de hand <laughs> niet klopte. <laughs> ja, er zaten gewoon extra handen bij. Die zaten gewoon... Er uh, zaten <laughs> in één keer zes vingers. <laughs> Ja, het was een Happy Family foto die duidelijk gefotoshopt was. Dus ja, daar komen nee, er al. van de AI. Ja, van de AI, maar hoe dan ook. Waar, er werden, dan moet je niet gek opkijken dat er allerlei geruchten ontstaan. Allerlei complottheorieën. Als, als zij mezelf beginnen met zo'n foto te verspreiden, uh. dat is, dan, is dat, dan is dat niet vreemd. Lijkt mij. Nee, nee, nee. Dat vind jij, helaas. Ja, ik weet niet. Waarom moeten ze die rust zo veel achter zitten? dat niet een beetje vermoeiend? Dus elke keer als er iets gebeurt, dan uh, moeten de Russen er ook achter zitten. Ja, en de, het, vroeger, wordt een beetje... vroeger gaven we Osama bin Laden, dus het van alles. Ja. Maar op uh, een gegeven moment andere... heb je Schoningers immigrant gehad. Hè? Dat was ja, een immigrant ja. die niet werkte en tegelijkertijd je baan jatte. Ja, en uh, nou, nu <laughs> hebben we de, de almachtige ja. en tegelijkertijd incompetente Russen. ja, ja, ja. ja. <laughs> Ik heb nog zo'n meme. Die is al van de, van de Trump-Russen, uh, Trump zeg maar. Die, uh, ja, ja, ja. Trump, en, en die meme, dan zie je zo twee honden die kijken zo omhoog. Oh. En die zeggen, die zeggen, dan staat er zo'n tekstwolkje bij. We're glad you home. The Russians pooped in the hall. De Russians pooped in the hall. De Russen hebben mijn huiswerk kapot gemaakt. Ja, ja, ja. Ik had het gewoon opgeslagen, maar de Russen hebben het. Ja. Verwijderd. Ik heb mijn computer gehackt en mijn die Oh nee. nee, dat klinkt heel Nederland. Uh, waarom ben je te laat op school? Ja, ik werd tegengehouden door de Russen. Volgende. Ja, er is een nieuw onderzoek dat toont aan dat COVID-19 uh, maakt ons dommer. Met ja, uh, yeah, significant uh, drops uh, in IQ scores. Oh. Yeah, yeah. Ja, er zijn bepaalde dingen bij zo'n lockdown. Dan heb je natuurlijk dat, uh, ja, dat de hoeveelheid kindermishandeling toeneemt. En het is bekend dat kindermishandeling leidt tot een enorme afdaling in IQ. Okay. Uh, maar ook denk men sowieso dat, dat als jij in lockdown wordt gehouden. Ook als je er niet mishandeld wordt dat je IQ daalt. En dan zit je in een cruciaal punt van de ontwikkeling. Waarin je van alles moet leren. En, en dan word je gewoon binnengezet. of Dan mag je niet meer naar school toe of zo. Of, ik denk school geen, is de Maar school leer je ook wel een hoop omgaan met andere kinderen. Er is geen link bij met het nieuws. Met al de informatie. Ja of ze krijgen brein, brein, bloedconters in hun brein. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja ze uh, inderdaad gevaccineerd zijn. Maar uh... ja. Niet zijn, maar ja, dus, een, ja, maar het is een gemiddelde voelde dit. Voelde dit hè. Dus dat zijn er natuurlijk een gemiddelde. Dus ze zijn dan ook ja. gevaccineerd. De dan, ja, dan, uh... ja. cognitive ability of 113.000 mensen werden getest. Who had previously had COVID-19. Dus ze hadden ze gehad. Uh, they, they found that those who had been infected... had significant deficits in the ability to remember reason and plan. Oh, die zijn dan waarschijnlijk gevaccineerd. En daarom hadden ze het. ja, er staat hier degene die infected waren. Ja, maar als je een injectie hebt gehad, dan ben je ook geïnfecteerd. They Kijk, sure je bent letterlijk ingespoten. Ja, yeah. they showed a difference of around about minus 9 IQ points. Hmm. Dan had je 160 en dan heb je nu maar 151. Hmm. <laughs> Enough that it could have affect our daily function cycles, ja. Hmm. Seven IQ points was equivalent of aging ten years. So, so, 10 years. Dus ongeveer 10 jaar ouder wordt, je brein. Poink. Ze worden ja, ouder en dan, ik dan je. daalt je IQ. Uh. Ja. Maar hoe is dan. Uh, ja. hey, is dat een Joe is dat Biden? Een, uh... Joe Biden <laughs> Gaat dit om een uh, tegelijkertijd voorkomend fenomeen? Of is dit uh, is ook echt een uh, oorzakelijk verband aangetoond? Nee, dat is er nooit natuurlijk. Ze hebben geen controlled random test gedaan. Dus het is gewoon een gel gelijktijdig voorkomend fenomeen. Ja. Want ik dat we ik dat allemaal uh... te maken hebben. Of allebei door hetzelfde andere ding veroorzaakt. Ja, ik ben van mening dat wij uh, als mensheid, vooral uh, westerse mensheid, dat wij, uh, wij leven gewoon heel ongezond. We eten troep en we zitten de hele dag. Dus het gaat sowieso wij... achteruit, zeg jij. Ja, dat ik je denk... je geen pandemie hebt. Nou, ik, ik heb uh, dat, ik ben van overtuigd dat dat sowieso gebeurt. Ik heb ook een conspiratietheorie over. En de conspiratietheorie is dat... Um, het aantal bedrijven wat zeg maar, verantwoordelijk is voor onze voedsel en voor onze gezondheidszorg is, is best wel klein. En ook uh, er is heel veel overlap. En ook de manier waarop uh, gezondheidszorg zeg maar, wordt beoefend. Hè, de, het hele uh, kijken als een geheel, hè, dus dat je een dier bent in de natuur, dat bestaat eigenlijk niet meer. En heel veel gezondheidszorg is uh, zeg maar input-output. En de output is meestal een of andere chemicaliën. Dus er zijn symptomen. Bij die symptomen hoort een bepaald beeld. Bij het beeld horen chemicaliën die, dat, uh, die daar iets mee doen. En uh, als je goed in die molen zit, dan heb je een aantal chemicaliën voor verschillende symptomen. Dus wat aanvullende chemicaliën om de symptomen van de daadwerkelijke optreden, die alleen maar optreden door, door de chemicaliën die je al gebruikt, voor de andere symptomen, om die dan weer te bestrijden. Dus dat, um, ja, ik, ik denk dat het een soort marketing is. Dus ik, ik ga ervan uit dat als jij. Uh, gefabriceerd voedsel eet, uh, uh, het water drinkt zoals je het krijgt en uh, lekker zit op kantoor zoals je, om je werk te doen, om je belasting te betalen. Dat, die factoren bij elkaar die maken jou gewoon uh, ongezond. En dan, daarvoor krijg je dan ook weer die chemicaliën om, jou, om die symptomen te bestrijden. Ik weet niet uh, of er een nevendoel is bij het uh, heel erg ongezond uh, maken of krijgen van een bevolking. Misschien, uh, Ik heb altijd het idee gehad dat het niet de bedoeling is... dat we onze pensioenleeftijd halen. Ja, dus, uh, dat, um, dus dat wordt aan de ene kant gedaan... door gewoon die pensioenleeftijd wat op te hogen. Maar aan de andere kant... wordt er van alles in onze richting gelanceerd... zodat we het ook niet echt redden tot die tijd. En ik denk dat er, hè, er zijn... Uh, er leven nu nog generaties die zeg maar... geboren... Of niet, en soms zelfs nog... Uh, ja... Uh, Relatief een stukje zijn opgegroeid. zonder al te veel. Uh, gemanipuleerd spul. Maar. Uh, ja, mensen die de laatste van de nieuwste generaties. De, ja, dan, dan word je vaak geboren uit ouders. die zelf ook al geboren zijn. in een hypergeïndustrialiseerd. en. Uh, chemisch uh, leefomgeving. En ik denk dat. Uh, ja, wat ik begrijp. er is wel eens onderzoek gedaan. dat de, de. Je hebt dan zeg maar. je hebt een generatie die zeg maar. Goed is opgegroeid, die natuurlijk is opgegroeid. Als je, dat, die studies in ieder geval met ratten gedaan. En dan heb je zeg maar de generatie die uh, wordt geboren. Onder de invloed van chemicaliën, slecht voedsel, slecht uh, drinken en dat soort zaken. En dan heb je de generatie die uit ouders wordt geboren, die zijn opgegroeid. Dus, die zijn, uh, dus de, de generatie die geboren wordt en opgroeit in die gemodificeerde samenleving. Daar, die gaat echt bergafwaarts en daarna is het helemaal... Helemaal afgelopen. Dus dat is, ik denk dat we daar als mensheid nu ook bij die generatie zijn. Ik denk dus dat ja, onze ouders, misschien wij, wij halen onze pensioenleeftijd nog. Maar ik denk dat de generatie daarna, dat die dat niet gaan redden. Dus die ook gaan gewoon... Dat die pensioenleeftijd omhoog gaat. Hè? Ja, maar dat, ik denk dat wij het nog kunnen redden. Hè? Dus de, of tenminste onze ouders misschien nog. Je ziet dat mensen worden nu al wel 80 of zo. Maar ik denk, als de tijd voorschrijdt, ik denk dat dat... Uh, Overmatig en vroegtijdig sterven, dat dat een veel normale beeld gaat worden. Mm. En uh, ja, en er zijn ook mensen die vinden dat er te veel mensen zijn. Hè? Je hebt uh, onder de rijken en machtigen, je hebt twee stromingen. Je hebt de stroming die vindt dat, het, dat je elk probleem kan oplossen met meer mensen. Maar je hebt ook die groep die denkt, die is wat gieriger, wat conservatiever daarin. En die vindt, nee, het, behoort, het komt mij toe, de aarde en niet al die andere mensen. En uh, ja. ja. Het, het, is, uh... ja, het is natuurlijk ook zo dat ik denk dat tijdens COVID kreeg je niet bepaalde indruk. Mijn denken wordt op prijs gesteld. Uh, dus uh, <laughs> nee. misschien dat dat gewoon ook wel een ontmoediging is. Van nou ja, uh, wil ik overleven, kan ik beter dom zijn. En uh, ja dat dat zich zo uh, evolutionair in de hand uh, werkt. Maar ja, voeding kan uh. ook een rol spelen. Ik denk ook mobiele telefoons en zo. Dat dat ook uh, niet helpt. Omdat... Wie gaat er nou nog uh, zitten om een, uh, rustig een boek te lezen... om zich ergens in te verdiepen? Meestal is het ja. gewoon uh, uh, drie seconden reels van... De, en dan weer up, swipe naar de volgende. En uh, ja, dat, uh, meer is dat het niet. Ja, dan heb je nog steeds wel capaciteit... maar die capaciteit is gefocust op andere uh, kunders. Die mensen zijn heel goed in het swipen... en het heel goed in het beoordelen van uh, content. Kort, korte content. <lacht> drie seconden kunnen ze een oordeel vellen. Ja. Ja, de Tinder-specialisten. Ja, het is <laughs> enorm het is enorm uh, snel. <laughs> wat je ziet is dat er inderdaad dan een groep mensen is die, die het als een tool gebruikt. Dus alle middelen die je hebt, wordt dan een soort gereedschap. Wat ze gebruiken om nog veel productiever te worden. En uh, ja, je hebt inderdaad, uh, aan de andere kant is het zeg, met gemak. Dat is hetzelfde als met de elektrische fiets. Als de elektrische fiets kan zeg maar een reden zijn waardoor je juist meer gaat bewegen omdat het jou een, ja, een bepaalde vorm van mobiliteit verschaft, waardoor je juist meer gaat bewegen. Maar voor heel veel tieners is het een manier om nog minder moeite te doen. Ja, dan ga je vooral met je sturen, vetbike ergens rondhangen met andere jongens met auto's. Ja, de sturen, ga je... ook, Maar ook altijd op dat soms als je mensen, sommige mensen hebben een elektrische fiets en die gebruiken dat dan inderdaad om harder te fietsen. Want uh, ja, nu heb je wat ondersteuning, dus je kan wat harder fietsen. En sommige mensen denken, nou, well, dan hoef ik niet meer te trappen en, en het, het valt me ook op bij Schiphol als je die lopende band hebt, dan heb je ook mensen van, oh deze lopende band die, uh, die beweegt al. nou dan hoef ik niet meer te lopen, maar je hebt ook mensen die denken well, nou, dat is een basissnelheid als ik nou nog ga lopen, dan ga ik twee keer zo hard ja. en zie Johan ik kan mijn moonwalk en <laughs> ja, ik, ik behoor wel bij, de, ik loop op de loopband uh. okay, ambitieus persoon ja. ik heb ook nog geen elektrisch fiets, ik uh... Ik wel. Ja, misschien dat ik ouder ben, maar ik kan nu nog... Ik uh, leg 30, honderden ja. kilometers af in een week. Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, nee, maar als je, het, als je het nuttig gebruikt, dan vind ik ook niks... In mijn grootste... Wat ik echt niet tegen kan zijn tiener jongens die stadsritjes maken naar school op de fiets. Dat, dat, dat kan man. ik echt niet. Ja, dat, kan, nou, dat, dat maakt niet eens uit, maar daar kan ik echt helemaal niet tegen. En dan als ze er ook echt op hangen, alsof zeg maar die kleine beetje moeite, wat ze nog moeten doen, dat dat toch nog te veel is. Mm -hmm. Dan kan ik niet. dan denk ik: van, hoe kan je als ouder dat toestaan? Als, als mijn zoon, zo zou zijn dat hij op zijn de stadsrit naar school dat hij zo erop zou op zijn extra fiets zou gaan hangen dat zou ik gewoon niet toestaan. Wat zou je dan <laughs> doen? Wat zou je dan doen? Hè? Op een normale fiets, gewoon gaan we normaal vertrappen. Zou die batterij eruit trekken en uh... nee gewoon hij krijgt gewoon geen elektrisch fiets mm -hmm. je krijgt elektrische fiets ervoor krijgt <laughs> een elektrische ex-, fiets zonder batterij met een extra zware ja. silken peesspieren Eentje <laughs> die alleen de batterij oplaten. moet die de... <laughs> ja. er. ja moet vol terugkomen <laughs> ja en dan gebruik ik hem ook weer mijn laptop <laughs> hey volgende bericht ja het, oh, dit komt van de Sun. En het zonder baden, dat is heel uh, slecht voor je, zegt de Sun. De naam al. De ja. De <laughs> ja, dat is echt de zo... Sun de, is heel slecht voor je, zegt het eigenlijk. Nee, maar de Sun in uh, Engeland is echt uh, de, de onderkant van de journalistiek, zeg maar. Dat is echt uh, dieper dan dat, kan je niet gaan. Dat is nog erger dan de privé in story in Nederland. Maar uh, in ieder geval, zonder baden is voor... Uh, uh, voor, zelfs van één dag, dat uh, neemt uh, een risico toe voor, van het killer heart disease en het uh, is slecht voor je immuunsysteem ja. <laughs> is precies tegenovergestelde, want vitamine uh, uh, D is super goed voor uh, je immuunsysteem, maar ze hebben een onderzoeker uh, gevonden hoor, die het, uh, nou, ze hebben een onderzoeker gevonden en het is ook weer zo'n alternatieve verklaring voor van ja, als je nou de laatste tijd veel mensen ziet die hartenvallen krijgen en immuunproblemen ja, het hebben, en chronisch dan, uh, dan moet je eens denken aan die, aan die zonnebaden. Dat komt door dat zonnebaden. Komt dat dus. al die, die, naar Benidorm zie je toe en dan zie je al die oudjes dood neervallen. Die daar de hele dag in de zon. Ja. Ik, ja, denk, is... ik, ik vermoed dat dat een beetje de link is. Maar ik heb het nog niet gelezen hoor. Maar, weet je, heeft iemand dat gelezen? Nee, ik heb het niet gelezen. Maar denk je dat het... Uh... Ik denk niet dat ze dat zo hebben afgeleid, zodat er een, nou een, een, een uh, maar ze hebben een verhaal. long term inflammatory responses that last weeks or months or which occur in health tish, healthy tissues can be damaging and fuel buildup of plague in the arteries. Enzovoort, ja. Yeah. En je kan ook nog een stroke krijgen van uh, krijgen. Dus je kan een hartaanval en een stroke ervan krijgen. Dat is precies wat, uh, wat het COVID-vaccin uh, als bijwerking heeft. En de turbokanker, yeah. de turbokanker moet er ook nog even bij natuurlijk. Uh, uh, uh. Dat allemaal door de sun. Ja, de research was presented in de American Heart Association. Dat is ook zo'n uh, zo blad dat helemaal geco is. Uh. Mm -hmm. Net zoals de American Medical Association. Het is echt uh, triest wat daar uitkomt. Uh. Die, die, die zijn eigenlijk bereid gewoon te zeggen dat, dat je het beste de hele dag snickers kan eten. Dat het, dat, het, dat het gezond is. Uh. En dan, uh, ja, Daar dan dan we hebben ik meer over weten. <laughs> Ik goed, Snickers drinken en Coca-Cola Coca drinken. Dat, dat ja. lijkt het beste te zijn. Uh, je ziet dan meteen dat wie het onderzoek gekocht is. Zoiets. <laughs> ja, ik denk dat het juist goed is om jezelf wat bloot te stellen aan de zon. Maar het is ook goed om het geleidelijk te doen. Ja, wat je wel ziet is dat mensen zitten dan binnen, binnen, binnen. En dan zijn ze ja. in juni ze nog steeds helemaal wit. En dan uh, gaan ze opeens uh, vol in de zon. Ja, wel is over. Ja dat slaat nergens op. Je moet eigenlijk gewoon nu, want nu begint af en toe schijnt de zon. Gewoon alvast even in die zon lopen. Gewoon dat je er wat aan gewend raakt. En, dan, uh, en dat is ook gezond voor je. Mm. En dan tegen de tijd dat het wat uh, heftiger wordt. Dan kan je er al beter tegen. Dan merk je ook dat je huid uh, mm. blijft ook gewoon normaal. En soepel. En dan als het echt gek wordt. Ja, dan moet je gewoon de zon even mijden. Het is, uh, kijk je, je kan je zo voorstellen dat uh, als je de zon zeg maar, steeds opvoert. Uh, ik, ...ik hoop dat iedereen zich kan voorstellen... ...dat op een gegeven moment als je het nou opvoert en opvoert... ...er is er gewoon een stand... Dat het, ...dan wordt het gewoon onverstandig on om er nog in te blijven zitten. Maar zoals nu, als af en toe even een paar zon. ...ik heb juist... Dus mijn ...ik heb een andere conspiracy theory. Ik heb het gevoel dat het weer wordt beheerst... ...en dat er te vaak uh, wolken overdag worden gecreëerd. Dus ik geloof niet dat we worden besproeid door vliegtuigen... ...maar ik vind wel altijd heel verdacht dat uh, zodra er uh, blauwe lucht is... Dan komen er opeens allemaal vliegtuigen. Dan zijn er allemaal van die strepen. Die strepen worden langzaam zo'n breed laagje. <laughs> en dan. Eh, Uitgesmeerd. Ja, en dan wordt het dus op een gegeven moment is geen direct of niet uh, goed zonlicht meer. En ik weet nog heel goed dat er. Uh, ik heb een keer uh, nationaal gekeken. En toen hadden ze zo'n fotowedstrijd. En uh, dan hebben ze bij het weer. Dat was NSN, En laatst iemand zijn foto zien. En dan bij het eerste journaalbericht werd gezegd: je hey, kan hier mooi de streep van de vliegtuigen zeggen, zien. Het is ook overduidelijk van die vliegtuigstrepen. Je ziet ze ook zelf gevormd worden. Als je gewoon naar kijkt, vliegtuig, vliegtuig, en er komt een streep uit. De vraag is altijd: zijn er condensstrepen of niet? Hè? Ja, en toen daarna, het journaal erop, toen gingen ze dat corrigeren. Toen gingen ze zeggen dat het een of ander weerfenomeen was. Hm. <laughs> ik vond het wel verbaasd. Maar goed, hey, misschien was het dat in die, of in die foto's een weerfenomeen. Ja, Bill mee. Gates heeft aangegeven, of die, die is er maar bezig, geloof ik al, om uh, ik, ammoniak... Uh, rotzooi in de lucht te spuiten om de zonlicht uh, tegen te gaan en uh, om door global warming terug te dringen. Dus uh, dat geoengineering dat is al niet meer een uh, niet meer een conspiratie. Nee, ja. maar ik geloof dat niet. Ik, ik wat ik denk bij, is, bij Olympische spelen werden nog letterlijk gezegd, hè, van. Uh... Dat, dat ze met straaljagers bezig waren... en hadden ze een soort bo bombardement... tussen aanhalingstekens in de lucht gedaan... om wolken tegen te houden... zodat het op de uh, Olympische Spelen... gewoon een mooie blauwe lucht was of zo, En niet zou regenen. Dat, dat werd gewoon gezegd tijdens de Olympische Spelen. Maar ik ben van mening dat het ongezond voor ons is. Het is onderdeel ja. van het ongezond leven. Dat er ook geen zonlicht meer is voor je. Ja, voedsel uh, wordt aangepakt... Uh... Voedselvoorziening. Steeds minder proteïne erin. Steeds meer bagger. Uh, steeds minder voedsel, Insecten. En, ja, laatste uh, uh, was ook weer zo'n bericht. De, en zon wordt er inderdaad aangepakt. En, en vakantie en rust. En, uh, ja, dus, uh, allemaal. En wat er niet wordt aangepakt is uh, het rat. Want dat is verschenen. Je mm -hmm. kunt een uitroepteken Ron Paul in het chat typen. Maar mijn voorspelling voor dit jaar was het socialiseren van voedsel. hè? Als dat de overheid voedsel naar ze toe Dit jaar al? Nou, dit is nog te vroeg. Maar ik had laatst een bericht gezien. Uh, dat. Uh, ik zie laatst tijd wel vaker berichten. Maar laatst was er bijvoorbeeld dat. Uh, eieren van eigen kippen, dat is niet goed voor je. En Oeh. in diezelfde lijn heb oh, ik ja. ook al gezien. Uh, groente uit eigen tuin is ook niet goed voor je. Ja, ja. Je, moet het, je moet het goed onder de glycofosfaat kopen. Dat, uh, ja. en je kippen, eieren moeten uit een legbatterij komen. Ja, precies. Dus ik. Het, het, het, het, het spel gaat door, dus uh, het, het, je mag vooral niet uh, zelfvoorzienend zijn, ook ja, ik zie dat best wel veel kijkers hebben, er nog weinig mensen op het rad, dus uh, uitroep tegen Ron Paul, als je op uh, Twitch zit ja, dat is een ziek idee ik zie wel iemand aan een Ayn Rand type. type oh ja, mag, ja. ja ik kan ook uh, ja, ik kan ook Rodbar typen hoor, alles kan, dus, uh, we staan alles toe eigenlijk, Kan zelfs zeggen Karl Marx <laughs> Ja. Zo tolerant zijn we ook weer. Maar dan heb je wel minder kans. Nou uh, ja, het zal wel zijn dat hij dan daarop. Nee. Als je dan een prijs wint dan gaat hij niemand anders. Ja. ja, wordt verdeeld over iedereen. Ja. De helft Ik gaat daar een plan van bekosteren ja ik, ik krijg dan het meeste natuurlijk. Hè. Nee, de helft gaat nu ook. Meer dan de, de helft rest wordt verdeeld. Ja. ja kijk, kijk, kijk, het, het rat komt aardig vol. En we hebben zometeen nog wat, wat, wat, wat positief nieuws. We hebben van Café, Café Malay hebben nog een berichtje. De, de president van Argentinië. Bekend vanwege zijn kettingzaag. Ik denk, in, in de chainsaw killer van de legislation. En um, we hebben nog een berichtje over de nieuwe, een mogelijke nieuwe kandidaat voor de Libertarian Party in de VS. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja, jij mag gokken wie het is. Ik heb er volgens mij al iets over gehoord, maar ik laat me verrassen. Ja, je, je, je, kan niet, uh, ik, je mag gewoon een gokje doen hoor. Oh, je gaat het zoeken. <laughs> nee, ik, ik weet het niet. maar Ik, ik meen dat ik er iets over had gehoord al in de okay. groep. Hij is wel lekker bezig, denk ik. Oké. Had een 70, idee. 70.000 lui uh, bij de overheid eruit. Ja, volgens, ja. Het, volgens de theorie uh, moet dat natuurlijk een enorme crisis opleveren, maar. Uh, oh, je ja. gaat al meteen aan het bericht beginnen. <laughs> ik ga eerst nog even aan de rad draaien. Daar gaan we het oh. nader erover hebben. Uh, ik denk dat het nu wel aardig vol zit, dus uh, we gaan gewoon aan de rad draaien. Um, even kijken. Uh, ik ga even een beetje inzoomen. Hoppakee. Uh, dan gaan we even kijken. Uh, hoppakee. Hartstikke oh, idee. En nu is je laatste kans om nog iets op het rad te zetten. En dat is, je bent te laat over 3, 2, 1. Nu ben je te laat. Oké. Okay. Ja, daar komt hij. Wie gaat het worden? Wie gaat het worden? Ik zie oh, oh dat gaat wel heel snel. Is dat nou? Oh, je, kunnen jullie het zien? Ik had niet op te letten. Oh, ik uh, dacht dat ik. Ja, Garfield, maar ik weet het niet zeker. Het gaat uh, alleen maar op Skype. Oké. Okay. Uh, uh... Nakijken. Nakijken. Op uh, YouTube. Nakijken. Oh, oh, gewoon nakijken. Een user. Uh. Ja, ja, ik zag een ja, Of jij was het misschien, uh, maar dat. Uh... Ik vind het wel raar dat je dat niet uh, dat je daar geen terugkoppeling voor krijgt van die. Uh... Nee, ja, uh, dat moet inderdaad uh, wel een goede zijn, ja. Er kon ook die uh, ja, Pottertje of het was die andere met een P. Uh, er was nog eentje, geloof ik. Uh, ik weet het uh, niet. Ja. Ja. Gefeliciteerd, Piottertje25. Ja, ja, jij bent het. Ethically speaking, we zijn heel afhankelijk van het, van het, <laughs> uh, van het publiek. Ja. ja, ik dacht inderdaad, Pjottertje, ja. Maar goed, dat, uh, ja, je, je krijgt maar twee biertjes van mij. Mm -hmm. <laughs> ik had het ja. ook wel, als je een e hebt, wil je het gewoon naar je overmaken hoor. Mm -hmm. Dus uh, dan krijg je gewoon e-gelders. Dan mag je zelf een bier kopen makkelijk hoef je niet uh, nog een 100 kilometer te fietsen. Ja, nou, ik wil wel, uh, als, als, als, als het mooi weer is, dan wil ik wel weer via auto fietsen. Mm -hmm. ja. um, gaan we even naar de laatste twee berichten jij Je had al gezegd: Milei, die gaat uh, 70.000 ambtenaren eruit flikkeren. Hij heeft al heel veel gedaan. Hè? Dus, uh, dit, is, uh, dit komt dan gewoon op, een, uh, op, op, op al heel veel uh, kettinggezaag in de overheid. Mm het uh, is ook niet de eerste groep van uh, duizendtallen die, die eruit heeft geflikkerd. Dus het is dus de, de volgende groep van duizendtallen die eruit geflikkerd gaan worden. Dus uh, ja, het is, uh, ja. ja, ik heb er nou wel een beetje vertrouwen in hoor. Ik denk dat dit inderdaad wel een, uh, een voorbeeld is. Van hoe het ja, moet. kennelijk is er nog niet genoeg, uh, ik kon daar niet veel weerstand tegen. We wel gezegd wordt de uh, vakbonden gaan pushback geven waarschijnlijk. Ja, ja, uh, ja. Uh. Maar het punt is, ja, je, je hoopt er een beetje op dat het breed genoeg gedragen besef is dat de overheid geen geld heeft. En uh, dat, dat de, de, de, de samenleving de lucht moet krijgen om, om te herstellen. Ja. ja. En ja, ze kunnen het toch niet meer, ze kunnen het waarschijnlijk toch geen geld lenen. Dus ja. ze kunnen het ook niet uh, uit de lucht toveren. Dus ja, uh, er zit ja. niks anders op. Je ja, kan ja. gewoon ophouden met ze betalen. Dat kan je ook doen. <laughs> ja, sorry, we hebben geen geld meer. Ja. Ja, inderdaad we hebben het laatste bericht, ja, dat, dat, ja, dat, dat kon je eigenlijk wel eens zien aankomen. Uh, Robert F. Kennedy, die gaat in gesprek met de Libertarian Party over de mogelijke kandida kandidaatstelling. Ja, ik weet niet of je zijn interview met uh, Dave Smit gezien hebt. Nee nee nee nee. Ja, dat uh, was, wel, was wel interessant. hij werd keer een beetje klappen op zijn oren over zijn Israël standpunt van. Uh... Ja, je moet ze dus, uh, whatever it takes, uh, ongeveer. Uh, uh, en dan gaat hij met een of andere rabbi-toert die rond. En ja, uh, als je niet tegen oorlog bent, dan uh, heb je eigenlijk geen thuis in de libertaire partij, zei uh, Dave Smit daar. En Dave Smit, ja, die is een beetje de voorman van de libertaire caucus die de libertaire partij heeft overgenomen. En Kennedy wilde eigenlijk zelfs dat Dave Smit zijn VP werd dan. En, uh, <laughs> ja, die had er dus, uh, ja, die had daar zeker geen zin in. En uh, dus ik denk dat dat... Ja, hij wil het graag omdat hij dan op alle... Overal op de kieslijst kan komen staan, geloof ik. Ja, uh, uh. En het raar is, hij heeft ook een aantal standpunten die best wel goed passen. Maar ja, als je gewoon bij, bij Israël en Gaza zegt van... Uh, nou, slacht ze maar af, dan, ja, dan, uh, dan houdt het op. Ja, uh. ja dat, dat, dat niet alleen hoor. Ik heb, uh, ik heb wel meer dingen van hem uit zijn mond horen komen dat ik denk van... ja. Uh, yeah. Ja, hij was natuurlijk met klimaat ook wel in het verleden, heeft hij niet zoveel meer over gezegd uh, recentelijk, maar uh, ik dat het klimaat zat hij ook wel fout in. niets ja. niets zou dan zeggen van als een van die beide partijen de ander gewoon uh, kan laten verdwijnen, dan moeten ze dat gewoon doen. <laughs> dus, het is alleen maar zwakte om uh, je te laten overhalen, om uh, mededoog te tonen. Zij willen van jou af, jij kunt van hun af, dus doe dat dan. Ja. als je dat wil als je het nee. niet wil ja, dan, moet je, dan mag je ervoor kiezen om te doen wat je wil maar doen wat je wil is het recht van degene die dat kan ik ja, uh, uh, moet wel ik, zeggen dat als je, als je Kennedy vergelijkt met, met uh, die andere kandidaten Trump en Biden dan is het wel iemand die ontzettend goed in zijn feiten en zijn argumenten het iemand die verstand heeft van dingen die kan dingen argumenteren je kijkt wat de andere twee kan de frontrunners nou doen, dan denk je van jemig, eh, die kakelkop van de VP, hele Dat uh, er zit wel een verschil tussen. En is zo'n vierwekker ramen, ook? Dat is ook zo'n uh, ja, dus Is, is ook er een, nou de running mate? Wie is nou de running mate van Betrug? Hij heeft u nog niet aangekondigd, maar hij uh, ah, okay. zegt uh, Aaron Rodgers, de New York Jets quarterback, is een possible pick as a running mate. Oké. Okay. Ik dacht dat hij ook een of andere dame had uh, die in de, in de een, een rijke erfgena erfgename dame of zo. Die, uh, ja, de, de ex van, uh, van uh, de Google figureur of zo was het nou. Wie, wie bedoel je Trump of? Nee, we hebben het over Kennedy, toch? Oh, Kennedy. Oké. Okay. Ja, volgens mij moet hij dan ook nog zijn keuze maken hè, als hij. Uh, Trump. Uh, nee, Kennedy. Als hij zegt van uh, dat wel Dave, Dave Smith had hij ook wel uh, ogen naar. Ja, die heeft de boot afgehouden, maar uh, ja, het is al een beetje vissen. Ja, Trump die had een, inderdaad een lijstje, daar zat ook die, uh, god hoe is ze nou, um, oh, die kwam ook van de Democraten vandaan, zo'n zo dame die heeft in het leger gezeten. Oh ja, die, uh, die, die uh, ja, die, ja, ja, die, ja, anti-war, redelijk anti-war type, die, ja, ziet er wel goed uit, uh, vandaar waar komt komt, geloof ik. Uh, ja, ik we kunt opzoeken dan kan ik in één keer niet op die naam komen. <laughs> dat komt door COVID, je zacht. Ja, ja, dat zal het zijn, ja. ja, Dolly Tulsi Gabbard. Tulsi ja. Gabbard, ja. ja het ja, nog ja. voordat ik het opgezocht had. Ja, ja, ja. Hm. ja, ja. ja het had een, ja, een lijstje. Terug. Aan, dus, hm. uh, Vivek Ramaswami uh, zat er ook op, inderdaad. Uh, nog een paar, dus uh, ja. Ik zou het leuk vinden als hij Vivek uh, eruit pikt. Maar dat, ja, maar wat ze meestal doen, die lui, is een enorme Mongool nemen als VP. <laughs> dat ze niet ja. afgeschoten worden. <laughs> ja, ja, het zegt de minste... Een poison pill achter zich hebben. <laughs> Oké, okay, ja, rij mij maar uit de weg. Uh, Volgens mij, een... mij kunnen we het nu al raden. Als je, als je die hele lijst pakt, dan zit echt zo één zo naam op wat je denkt, van wie de fuck is dat? En ja, dat is een, een enorme super... neocon of zo, zo'n warmongering. Uh, <laughs> Lindsey Graham of zoiets. <laughs> Weet die gast met die witte snor? <laughs> Bolton. Ja, dat, dat, als je goed kijkt kun je er woorden in lezen. <laughs> ja. Uh, nee. Nou ja, dat het niet zo zijn. Ja, waarschijnlijk zal het zo zijn. Je hebt, die, je, hebt die, je, hebt die, je hebt die grap ook van, uh, als, als, een, als een groep mensen met elkaar op de vuist gaan. Wat, wat, wie, welke partij kiest dan de Libertariër? En dan zie je gewoon, uiteindelijk kiest hij dan voor een kraampje en dan gaat hij hongbo verkopen. <laughs> <laughs> dus eigenlijk ook in dit geheel, wat zou de Libertariër doen? <laughs> het is in gesprek met Angela McArthur, maar volgens mij is die wel redelijk op, op één pagina met, uh, met Dave Smith Maar het is, het is wel zo. Nou, de libertair Dave Smith zat ook wel te denken van ja, hij heeft een aantal standpunten die best wel passen, plus het is een beroemd figuur, ja, het is, een, het is een, iemand met stature, zou je niet wat water bij de wijn kunnen doen om met hem in zee te gaan, zou dat uh, niet tot de mogelijkheden ja, ja. behoren en dat je dan toch wel een sprong kan maken als libertaire maar ja dan heb je weer zo'n figuur die het net niet helemaal is. Uh, en dan, ja, dan heb je wel gewonnen, maar wat heb je dan gewonnen als die... Uh, als die met, de vorige keer, uh, had we dat ook. Dus met, met uh, Gary, Gary Johnson en... Nou uh... ja, dat was niet zo'n bekende figuur als een Kennedy zeg maar. Ja, ze hebben wel nou, ja, will, een will, Bill Weld of uh, zo. Die Weld Bill Weld, dat was ook zo'n figuur die... De, die, uh, ja, die had dan geld en die kon wel aan stemmen komen of zo. En uh, ja, die moest je uh, er dan bijhebberen. Maar, de, maar de, ja, hij, hij moest van tevoren nog opzoeken wat libertarisme was. Ja. <laughs> En uh, uiteindelijk bleef de, de LP met een grotere schuld achter. En hoe ja. je het moet spellen. Ze zijn echt. Bluff your way Ze <laughs> zijn yeah. verder in de rode cijfers gedoken, uh, juist door, door, door, Gary, door Gary Johnson en Bill Weld. Hebben wij ook niet uh, zo'n uh, geldopslokken gehad bij de Nederlandse Ja, ja, ja. De naam die we niet mogen ja. noemen. Yeah, yeah. Mag dat niet? Nou oh, ja. ja. We hem ook niet noemen, ja. want we zijn hem vergeten. Oh, oh, <laughs> de Neperon was dat. Uh, het Blasgard. Oh, ja. Ja, uh, ja, maar als je kijkt naar de, de, de LP'er, dan hebben ze elke keer weer zo'n zo, zo bekende naam. En de naam wordt wel steeds bekender. Dus je ziet wel dat het libertarisme <laughs> populairder wordt. Dus uh, er komt gewoon een dag dat kan je heel het komt denk ik ook omdat er dat een wordt. ontzettende groep enthousiaste mensen achter staat. Die ze dolgraag eens een keer wat hun boodschap naar buiten willen brengen. Uh, en uh, ik denk dat uh, Guy Verhofstadt is daar ook ooit op gesprongen, natuurlijk. Van, oh, die libertaris die kunnen mij wel op het schild hijsen. En daarna dan schop ik ze gewoon in en dan pis ik ze helemaal onder, zeg maar. Maar dan, dan, dan, uh, dan is het al te laat. Uh, uh, uh. Nee, inderdaad. Dus, uh, we kunnen beter gewoon kiezen voor principes. Dat vind ik inderdaad. Uh, is ook mijn ja, mening. wat Dave Smit er altijd over zei, kon we wel even vinden. Dus als je nou als je, uh, een, een kans maakt om te winnen van uh, zeg maar 40% of zo, of 50%, dan, dan kan je besluiten water bij de wijn te doen om, om dat te nemen. Zeg maar. Dat je met het publieke podium aan haar rondpol, dat je daar uh, meer mee bereikt dan aan de zijkant blijft staan. Als je maar een kans hebt van. 2% om te winnen dan moet je gewoon je principes verkondigen en, en geen, geen druppel water bij de wijn doen ja. want, uh, want dan ga je water bij de wijn doen om bij 3 of 4% te komen dan schiet je gewoon, gewoon niks mee op maar dan heb je wel je principes verlogen ja, uh, uh. ja ik zou gewoon zeggen gewoon altijd all the way uh, principes, ook als je op 50% zit ja, dat is ook wat ja maar libertariërs uh. zijn het onderling altijd al oneens over die principes dus misschien moet je ook niet zwaar <laughs> aan tillen ja, het is, uh, ik denk ja dat, je hebt uh, beter principe dan, dan water bij de wijn, vind ik. Nou, het hangt een beetje vanaf. Kijk, je hebt, uh, als, als je de hele tijd maar niks bent, uh -huh. het, hoe ik het zie is dat uh, ik, voor mensen beslissen op, op wie ga ik stemmen. En bij menselijke besluitvorming, je wil eigenlijk het liefst iets hebben, van, oh, dan, je wil eigenlijk filteren. Dus uh, vaak als je. Als ja, je het gaat echt... eigenlijk meer in het begin meer omdat je je gedachten goed verspreidt. Want in het begin weet je. Nee, van, snap ik wel, maar ik probeer verhaal ik, ik, ik maken, het verhaal te maken. verlies toch? Het, huh? Als okay. mensen zeg maar Stif voor, want mm -hmm. heel veel mensen die overwegen of kiezen niet. Hè. Voor heel veel mensen is het al een voldongen feit wat er gaat gebeuren. Mm -hmm. Maar stif voor, als jij uh, een keuze hebt, maar je, je, je staat echt open om een keuze te maken, dan, ja, dan dat kan dat lastig zijn. En wat je dan. Een van de dingen die mensen kunnen doen, is dan zeg maar. ...afstreep, van deze niet... ...om zeg maar de keuze uh, hoeveelheid... ...te beperken, zodat het misschien makkelijker wordt... ...om een beslissing te maken. En ik denk waar de Libertarische Partij heel goed in is... Mm -hmm. ...is om daarin te vallen. Dus uh, mm -hmm. Niemand kent ons... Niemand, ...niemand is bekend van de partij... Dus het, dus, ...en als je zeg maar met een Libertarische Partij gaat praten... ...nou, dan binnen vijf minuten hebben ze het over iets... ...waar je echt op af kunt knappen. Dus de Libertarische Partij is echt, echt enorm goed afgevinkt ja. okay, daar hoef ik niet verder over na te denken uh, en ik denk dat als je en dat is prima, want je hebt principes maar ik denk als je het doel is om mensen te bereiken dus dat ze daadwerkelijk iets dat ze op jou gaan stemmen als dat voorop wordt gesteld, dat is de belangrijkste doelstelling dan moet je iets hebben waardoor je niet meteen wordt afgevinkt en dat kan onder andere zijn een soort um, uh, ja, hoe noem je dat een uh, uh, approval dat iemand zegt met jou meedoet, dus dat er een bekend iemand genoeg is iemand... Endorsement. een endorsement ja goed, dat woord zat ik te zoeken dat je een endorsement krijgt aan iemand die je over die streep helpt want dat is, want dat gebeurt ook vaak, mensen kunnen zich echt wel laten leiden door iemand die ze uh, als iemand iets zegt, bijvoorbeeld er zijn bekende mensen, als die iets zeggen over een bepaald thema dan is dat voor heel veel mensen oh ja, dat vind ik ook en als die zegt van, oh, de partij, die staat echt voor wat ik wil en of wat wij zouden moeten bereiken als Nederlanders of zo. En ik denk dat zo'n endorsement dat dat iets is waarvan je zou kunnen zeggen. Ja, laten we heel veel water bij de wijn doen. Want die, al, al die andere routes, ik ben er echt van overtuigd, we slagen er als Libertaispartij denk ik anders alleen maar in om gewoon afgevind te worden. Of, oh ja, deze partij hoeft niet over na te denken. En, ja, en dat is ook heel moeilijk. Want wie gaat dat doen? Maar ik, ik snap ik snap die overweging wel. En ik snap de andere kant ook, hoor dat, dat ja. je gewoon blijft maar aan je principes vasthouden. En in principe hoef je daar niet een politieke partij voor te, op te richten. Je kunt gewoon heel principieel zijn, gewoon thuis. Wil je in bed liggen? Ja, ja. Een ja. voorbeeld. Ja. Terwijl, kijk, want als er toch niemand op je gaat stemmen, dan maakt het ook niet zo heel veel uit of je wel ja. of niet een politieke partij hebt. Ja. Nee, ja, maar over, over, over bed gesproken ik, uh... Ja, wel ja, rustig. <laughs> nu we het er toch over hebben. Heel we goed. hadden beloofd dat we geen nacht van zouden gaan maken. Ja. Nou, ik uh, vond het leuk nog even aan te kunnen haken. Ja, uh, dus, uh, ja. fijne nacht. Ja. Ja, Oké, okay. hey, doe tot een ik, keer allemaal. Ja, ja, ja ik, ik ga even afkondigen. Uh, ik, uh, ik wil iedereen hartelijk danken voor het uh, luisteren uiteraard uh, en uh, ja, deelnemers, dank voor deelnemen uiteraard zijn we er volgende week weer en ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe en uh, daar komt de eindtune oh god, moet ik even opzoeken waar ik die ook alweer had maar je mag wel gewoon Pasen zeggen hoor. oh ja, dat is Pasen natuurlijk uh, dat is het even, hoor, ah. je ah. je kunt gewoon Pasen zeggen zonder de... nou, er iets mee te bedoelen ja het feest dat ze de, de, de, de paas ja. hadden gekruisd. Ja. Die was aan zijn kruis gestorven, maar toen nam hij een pil. Het had hij drie dagen en, de nacht, uh, en een nachten had hij een wederopstanding. We ja. hebben een aantal feestdagen waar ja. veel wordt gevreten. Ja. Ja. En dat is prima. En dat mag je best gewoon kerstfeest en uh, paas noemen. Dan wordt niemand vier, de, de, de wonderbaarlijke erectie van ome Jezus. Ja. Nee, het hoeft toch niet gek? Dat is banaal. Je kan gewoon ja. Pasen noemen en gewoon vreten. Ja. En dan voor de rest niks. Ja, ja, ja. ja, uiteindelijk is dat het meestal, hè? Ja. ja, ja. Ik denk dat we nou aardig door het eindje naar beneden heen geloed. Mooi, heel goed. Ja. Fijne dagen. Ja, ja, ja. Veel plezier met je feeststol. Ja. Oh, je en uit. nou komt Joshi, Nou komt Joshi. Nou, <laughs> Oh jee, jee, jee. Ja, we zijn net aan het afsluiten, Joshi. Oh nou, prima, prima. <laughs> zeg nog even één gulden. Ja, één gulden. Ja. <laughs> Oké, okay, waar was je al die tijd, Joshi? Ik ben er, ik ben er. En ja, waar was je al die tijd? Ja, ik was weer een verhaaltje aan het schrijven, Johan. Schulden.nl, oh, okay. met SG aan het begin. Ja ja, ja, ja, ja. Heb je de heer Hugo gemist? Ja, ik dacht, ik zeg Hugo nog even hallo. Ja, ik. daarom kom maar ik er ik... nou bij. Want ik kijk net op Twitch en jullie zijn er nog. Dus ik denk, nou, ik spring er even ja, bij. Hugo, is al heel lang al weg, hoor. Dus, uh, ja, ja. Maar ik ga slapen. Ik moet morgen ook weer vroeg op. En dat een je gegund. Ja, ja, ja. Maar leuk dat je er ook bij was. Oké. Okay. Ja, ik uh, sluit hem nu af. Hoppa. <laughs> Wat een timing. Ja, dat is toeval, hoor. Oké, okay. dat idee. Ja. Ik zet het net allemaal en al, tenminste het staat al aan, maar ik ga net kijken. Oké, oké, maar je verhaal is dus af. We verhalen.